Hallo, en dan hebben we ook nog uh, een luisteraar? David. Ja, dat ben ik. Ja, David van Burg. En jij hebt, uh, jij hebt de, de vraag van vorige week. Heb je goed beantwoord, hè? Ja, dat klopt. Nou, uh, luisteraar, leuk programma. Dus uh, ja, uh, ja, leuk dat ik mee kan doen. Ja, dat is de beloning. En uh, ja, Klaas, die, is, uh, die heeft zijn verjaardag. Dus die is ja. er even niet bij. Uh, maar ja, goed. Die heeft dan een leuk cadeautje voor je. Misschien dat je volgende week er weer bij wil zijn, hoor. Dan, uh, dan kan je van hem de prijs krijgen. Nou, zou ik zeker echt vinden. Eigenlijk heb jij de vorige keer daarvoor ook goed geraden. Maar <laughs> dat was toen even aan mijn uh, ja. aandacht voorbij geschoten. Ja. Dus uh, ja. Ja, goed. Nou ja, tof. Leuk dat je bij bent. Vertel heel even in het kort wie je bent, wat je doet. Uh, niet zoveel eigenlijk. Ik ben uh, student als anders. Ik ga volgend jaar beginnen aan mijn studie uh, toegepaste wiskunde. En uh, ja, ik luister graag naar jullie, uh, waar ik aan het gamen ben of zo. Of, uh... Dat is echt de ideale achtergrondgeluid bij het gamen. Inderdaad, ja. <laughs> ja goed, joh. En um, wie er ook uh, altijd is, is uh, Henk. Hallo. Hallo. Ja. En uh, mijn naam is Jonjongepier. Uh, en uh, zometeen hebben we ook nog uh, twee lijsttrekkers van de LP. En ik kunt u even een vergelijkingstest gaan doen. Uh, er zijn namelijk Twan Manders en Arno Innen. En uh, ja, daar gaan we zo meteen aan het einde van de uitzending even mee uh, ja, in gesprek. Wie van de twee is de beste lijsttrekker. Ja, van de zes hè, eigenlijk. We hopen dat we de rest uh, de weken daarna gaan krijgen. Goed, uh, we hebben vanwege de lengte van het programma we hebben geen goud, zilver, bitcoins uh, staats Maar uh, we gaan gewoon meteen beginnen met nieuws. En uh, ja, ik heb hier een uh, Pokémon berichtje. De politie gaat Pokémon boetes uitschrijven. ja. Ja, dat doet mij dus ook denken aan wat er dus van de week hier in de stad uh, is gebeurd. O ja? Ja, ik weet niet of je er ook iets van hebt meegekregen. Maar uh, twee straten hiernaast is een zogenaamde terrorist opgepakt. Hierna zit een uh, winkelcentrum, twee straten verder. En uh, er zit dan een man één dag in de week uh, te prediken. Dan was het dus zo dat iemand die had hem uh, alle hakbaar ho uh, horen roepen. En uh, ook horen zeggen van ik heb mijn bom. En, en toen is de politie met zes man of zo hier naartoe gekomen, getrokken wapens. We hebben die man gearresteerd. Maar die man die uh, had zijn uh, middagje gefilmd. En hij bleek ten eerste uh, Christen te zijn en ten tweede uh, dat hij dat dus nooit had gezegd. Maar er was iemand die dacht dat hij dat had gezegd en die had het gewoon beide dingen tegen een ander gezegd. En die had in paniek de politie gebeld en die kwam dan massaal opgetrommeld. En dus zeg maar, gewoon omdat het zo vaak in het nieuws is... ...loopt het gewoon compleet snel uit de hand, zeg maar. Gewoon omdat het in het nieuws is. Ik heb je de connectie met het uh, bericht over Pokémon Boetes. Nou, met Pokémon is natuurlijk nu ook zo'n raasje. Ja, uh, krijgen mensen zo'n ge gevoel van... ...nou, daar moeten wij wat mee, of zo. En De politie Dat... heeft niks te doen, want het is komkommertijd. Dus die denkt, nou, gaan wij Pokémon Boetes uh, verzinnen, zoiets? Ja, en dan ontstaat er zo'n frontje die er eigenlijk helemaal niet is. Uh, en de politie heeft natuurlijk weer een nieuwe melkkoe. En overal, uh, ik weet niet... Of je wel zo'n hotspot hebt gezien waar, uh, waar eens in de zoveel tijd een Pokémon uh, valt. Jawel. Dan zie je allemaal jongens die gewoon geflikker met hun leven te doen hebben. Die staan met <laughs> tele telefoons te wachten tot die Pokémon valt. <laughs> ja, dat ja, ziet er niet uit. Oh, dat zijn uh, lokpalen hoorde ik vandaag. Hè? Oh ja. Ja, er schijnt, je, je kan tegen een kleine vergoeding, geloof ik, kan je een uh, lokpaal uh, uh, in de buurt van je huis zetten. Dus als je met vakantie gaat, dan kan je zorgen dat er dus allemaal Pokémon-jagers rond je huis hangen om de inbrekers af te schrikken. Oké, okay. ja, ja, ja. Ik, ik had wel het idee van, ik doe een etalage met een uh, gepantserd glas ervoor. En achter dat glas valt af en toe een Pokémon, maar dan uh, staat er allemaal reclame. Dus iedereen die ziet die reclame, weet je wel. Ja, ja en uh, de mediamarkt die heeft trouwens ook nog een uh, leuke actie. Dat ze zo'n lokpaal neer hebben gezet bij hun filialen. Oké. Okay. Er komen al mensen langs en dan uh, hopelijk iets kopen. Ja. Je ja, gek. Uh, als je als, uh, ke een kerk bent en je belast van leegloop, dan kan je daar ook... <laughs> <laughs> dat is van de collectengeld in de uh, Pokémon. Pokémon palen kopen. Ja. Ja. Ik, zou, ik zou bijna Pokémon gaan spelen. Alleen al. Hè? Dus ik kan de LV er al wat mee doen. Ja, het gaat, gaat ook met name niet om het spelletje zelf. Maar het gaat erom van uh, die. Uh, heel veel van die spelers die betreden en op tuinen en zo uh, wat uh, niet mag en, uh, en uh, nou, hier uh, zeg maar hier in Groningen zijn ook om uh, was viel ook de eerste Nederlandse bekeuring voor iemand die op uh, een scooter uh, de Pokémon aan het vangen was. Rijdend. <lacht> ja. <lacht> maar dat gaat niet over Pokémon. Dat gaat gewoon over uh, mobiele telefoongebruik in het algemeen. Snap? Je? Uh, uh, uh. Het is gewoon het hele gevoel van. Uh, ja, ja, we moeten er wat mee, omdat het in het nieuws is. Dat, dat, dat gevoel krijg ik ervan. Zeg maar. uh. In ieder geval, de politie is die, die, die twee helemaal mee met de actualiteiten. Die uh, jaagt dus op Pokémon-jagers. Het ja, staat ook zo bij van ze uh, gaan de boete uitdelen als iemand afgeleid is. Hoe gaan ze dan bepalen op het moment of iemand afgeleid is of niet? Of, uh, hoe gaan ze dat bewijzen als het daarop aankomt? Ja, de politie kan alles bewijzen wat ze willen, want die staan ja, overal boven. Ja, Die staan onder heden en zo. Ja. Ah, ja. Ik heb wel eens gehad dat ik, een blikje, dat ik met een blikje bier over straten liep. En, uh, ik, ik wist dus niet dat dat niet mocht. Hè. Dus uh, ja, ik trok een. Openbare dronkenschap, hè, jongen? Ja, ja, ja, ik trok het... Nou ja, ik, ik had er nog niet van gedronken, meteen stond er al een naast me meneer. Het is openbare dronkenschap. Ik zeg, nou ja, ik heb net overgetrokken, ik heb er nog niet van gedronken. Ja, maar het is openbare dronkenschap. <laughs> <laughs> weet je wel, ja, daar kan je toch niks tegen inbrengen, weet je wel. <laughs> is het is gewoon het, het moment dat ratio uh, ophoudt. Uh, wanneer je met de agent spreekt ook. Gaat... Het... Naar mijn mening, Als je zo vraagt, van uh, waarom is het zo? Omdat ik het zeg, klaar. Ja, uh, precies, uh. ja We hebben nog, nog een politieberichtje. Uh, de zwarte doos helpt de politie na een autocrash. Nou, mooi toch? Ja. Of niet? Alleen de keerzijde daarvan is weer dat... Uh, mijn grote vriend uh, Koos P. die wil het gelijk dan weer uh, zodanig verplichten. dat de politie dus uh, automatisch inzage heeft om die gegevens na uh, een ongeval uit te kunnen lichten. Dus er kan okay, er meer dat... uitgehaald worden dan uh, de reden van het ongeluk? Daar kan dus ja, alle uh, gegevens van de snelheid, de uh, stand van het gaspanaal, uh, hoe scherp je de bocht uh, draaien. Uh, nou ja, eigenlijk een moderne auto wordt eigenlijk alles uh, in nullen in, in en in één, allemaal uh, voorbij uh, gaat dat. Uh, en dat uh, lijkt me nou toch weer net weer een uh, stapje te ver. Uh. Heeft zo'n heeft een recorder een geheugen, of is het echt tenminste tot hoe ver gaat het geheugen van zo'n recorder? Ja, dat, dat, is, dat is technisch een beetje moeilijk. Um, het verschilt per, per, per merk. Kijk, als je een uh, hypermoderne Tesla aanneemt, die. Uh, uh, nou, daar, daar wordt echt in alles uh, in vastgelegd en vastgehouden. Dat is ook een van de modellen die connected zijn. Dus auto's die dus aan, het, uh, aan het internet hangen en in dit geval dan ook aan de, de fabrikant uh, Tesla. Dus als, jou, als er wat met jouw auto gebeurt, kunnen ze op afstand kunnen ze zelfs uh, systemen opstarten, afsluiten uh, eventueel uh, dingen aanpassen. En... Uh, uh, tot uh, ja, ja, goed, hoe, hoe ouder de auto is, hoe, hoe minder gegevens daarin uh, in elektronische vorm voorbij komen. En het, is het gevaar ook niet dat ze op een gegeven moment gaan zeggen dat het verplicht in iedere auto moet, en dat je dan met een all time meer de weg op kan. Dat, uh, ja, dat is het uiteindelijk uh, waar het dan inderdaad op uh... Die kant op gaat inderdaad. Ja. Het is altijd weer zo van, omdat de technologie er is, moet het gebruikt worden. Daar komt het hier ook weer op neer. Ja, dus, uh, terwijl de technologie was niet eens om die reden uh, bedacht. Hè. Uh, ik geloof dat, dat wat er aan uh, technologie in zat, is eigenlijk meer voor de fabrikant zelf geweest. Want, uh, nou, dan valt er misschien nog het een en ander aan aan. Uh, af te leiden, zeg maar. Nooit voor, zeg maar, dat als je in de park ligt... Uh, dat je dan ook nog een bekeuring krijgt... voor uh, te hard rijden en dat soort dingen. Tenminste... Uh ik, het, het is gewoon raar als de politie daar ook nog uh, moeilijk over gaat doen. Van nou, je hebt een uh, botsing gehad, nou, maar dan moet je dan ook nog voor boeten. Want de boete is eigenlijk al dat je een ongeluk hebt. Lijkt mij. Dat is de, uh, ja. nou, maar ja, goed, je kan ook iemand anders wat aangedaan hebben hè, door jouw onvoorzichtige rijgedrag. Ja, maar kijk, het, het is, um, maar daar heb je dat kastje niet voor nodig, toch? Hoewel als er iets bewezen moet worden, als de ja. ander nou echt een letsel heeft, dan... Uh... kun je eventueel bewijzen dat jij iets schuldig bent. Ja, ja. ja ik ben er niet zo voorstander van dat, dat, elk, dat alles gelijk bewezen moet worden, zeg maar. Soms, okay. soms dan kun je maar beter gewoon laten. En dat, ja, dat, dat is nu ook zo, zeg maar. En, ja, ja. En, maar goed, men voelt het wel aan, weet je wel, van nou, dit, dit gaat allemaal de verkeerde kant op. En, uh, kijk, qua privacy is zo'n uh, kastje niet ...niet veel gevoeliger dan je mobiele telefoon of zelfs je computer niet. Dus uh, uh, daar, daar, zou, daar, daar, zou, daar zit de illusie verder niet in. Alleen, uh, ja, dat is gewoon, uh, gewoon het gemak dus waarmee de technologie... Uh, weer voor de overheid kan worden ingezet uh, om. Uh... Ja, precies. Om een voorsprong uh, weer, zeg maar, te behouden. Ja. Nee, nee, nee, nee. ja. Daar komt het eigenlijk kort op neer. Uh. Dus we zijn, we zijn allemaal gelijk, alleen de politie is net even wat meer gelijk dan een ander. Ja, want de politie die zou wel in staat zijn hè, om uh, te zeggen van... Uh, ja, mijn bodycam viel af en... Uh, oh dat we... ja, ja, ja, ja, ja. dat, uh, dat doen, ze, da daar doen zij dan verder weer niet moeilijk over. Houden dus, uh, is... we weer over de politie in Amerika, hè? Nee, maar ja, in Nederland net zo goed. Oh. Daar uh, maak ik me verder geen illusies over. Hè. Dus, ja, uh, maar dat is ook op een gegeven moment... Je krijgt dan ook uh, ja, echt, echt dat, dat die mogelijkheden van... Uh, ja, hoe heet die film met Tom Cruise... Uh, dat hij uh, in zo'n informatieval uh, zit, zeg maar. Dat, dat, uh, dat is wat je krijgt. Een soort minority report heet dat, geloof ik. Uh -uh. Uh, uh, dat is op een gegeven moment wat je krijgt. Gewoon, uh, uh, het, het, het is de, op een gegeven moment worden de data nog belangrijker dan de mens zelf. Snap je? Uh -uh. Dus ik stel je nou eens voor: van uh, je rijdt iemand aan en uh, iemand zegt zo van. Uh, Goh, dit is nou net wat ik nodig had, ofzo. Het zal niet, uh, niet 90 van de 100 keer gebeuren, maar. Het kan een keer gebeuren, weet je wel. Gewoon, uh, maar dan, dan, dan, dan maak je dus kans dat de politie dan gaat uh, bepalen van... Uh, nee, weet je wel, uh, uh, voor uh, onze best wil is het... Uh, yeah, voor ieders best wil gaan wij die gegevens uitlezen en uh, bepalen. Ook al vraagt niemand erom bedoel, dat is dan wat je krijgt. Uh, en, maar dat is, dat is totaal nergens de bedoeling van geweest. Maar die mogelijkheid is er wel. En ik ben altijd... Uh, van het gevoel en de gedachte van, als de mogelijkheid er is, dan maken mensen daar ook gebruik van. En... en uh ja, dat, dat zie je in sport en in alles. Als er gewoon iets is, dan, ja, dan maakt men daar ook gebruik van. En, ja, en, maar dat geldt dus nu ook voor de overheid. Het middel is er, dus dan zal het ook, uh, kosten wat het kost, gebruikt worden. Ook al, ja, als het gaat om informatie en dat soort dingen. Uh, ook al is er bijvoorbeeld totaal geen enkele gedachte geweest van... maar wat nou als die gegevens in de verkeerde handen vallen? En dat hebben we hier in de over... hoofd... Dat hebben we hier in Nederland natuurlijk al een keer uh, eerder meegemaakt. Dat wij een prachtig katerbaksysteem hadden. Iedereen op ras uh, geschikt. En dat hadden we dan in ieder gemeentehuis staan. En dan komen de nazi's langs. Oh ja. Yeah. En daar zou je van moeten leren. Je zou daarmee voorzichtig moeten zijn. En de overheid, die zegt er wel van: nou, nee, wij gaan altijd heel voorzichtig met die gegevens om en dat soort dingen. Ja, maar goed, wat er, achteraan, wat er dus achter uh, vandaan kan komen, is: uh, je kunt gehackt worden. Uh, en en et cetera, et cetera, et cetera. En die dingen, die gaan op een gegeven moment net zo zwaar uh, wegen... als de mogelijkheid om een uh, verkeersongeval uh, uh, op te lossen. Wat, uh, ja, wat vaak ook... Uh, Weet je, stel nou eens voor als iemand uh, 75 rijdt... dan nog steeds kan iemand anders als een erzel hebben gereden... waardoor dat ongeluk uh, plaatsvindt. Ga je dus alleen maar, degene 75 heeft gereden... Uh, in de bebouwde kom... dat ga je dan zeg maar uh, zeggen van... nee, dan ben jij de schuldige. Ook al... Uh, ook al uh, stort... Zijn er geen slachtoffers, ja. Ook al zijn er geen slachtoffers... of ging zeg maar degene die voor lag... Uh, en in maat ineens onverwachte bewegingen. Snap je? Het is heel kortzichtig wat dat betreft. Dan gaan we naar het volgende bericht toe. Uh, autoprijzen misleidend. Ja, de, de, de Consumentenbond is al. Uh, schijnt al, al langere tijd bezig uh, geweest te zijn. om uh, aan de autoriteit uh, Consumentenmarkt. Uh, een één prijs te. Uh, te hanteren voor een auto. Zodat je dus makkelijker auto's eh, kan vergelijken en zo. Het is dus een beetje hetzelfde wat ze in de reisbranche eh, hebben gedaan. Hè? Dat ze zeg maar, een loketje voor een ticket voor 99 euro eh, aanbieden en dat je dan nog 45 euro administratiekosten en zo. Onder het mond. Dus op zich is het natuurlijk de, de, de, de, de, ja, de argumentatie van zo'n consumentenbond natuurlijk goed. Om te zeggen, van nou heel goed, dan kan je makkelijk makkelijke prijzen vers, verschil, uh, vergelijken. Voor degenen die nog nooit een auto gekocht hebben, bedoel, de kosterij klaarmaken is gewoon echt een hele kale prijs. Ja, je, eigenlijk komt het er gewoon op neer als je een auto koopt voor uh, zeg maar van duizend euro, dat uh, ja, je, hij zal nog overgeschreven moeten worden, er moeten kosten gemaakt worden hè, om over te schrijven. En er uh, nou ja, zal ook misschien nog wel wat benzine bij moeten. En, uh, dat soort dingen. Ja. Maar voor mensen die zeg maar, een auto kopen voor in het bedrijf, zeg maar, daar zijn die kosten, die kale kosten, zijn daar wel uh, relevant. Ja. ja, dit is dan uh, voornamelijk met betrekking tot nieuwe auto's. Want ja, nou goed, die auto die moet natuurlijk ook van de, van de fabriek naar de importeur en van de importeur naar de, naar de dealer. En, en de dealer die moet ook nog de, de kentekenplaatsen erop schroeven en zo. Dus, omdat de marges ook enorm onder druk staan voor, voor dealers en voor, voor importeurs. Er zit natuurlijk gigantisch veel belasting op: BPM op een auto en dan gaat daar nog eens BTW overheen. Die marge is allemaal uh, erg klein op, uh, op, op nieuwe auto's. Dus eigenlijk zie je, heb je ook wel een beetje een verschuiving gezien hoor. En uh, nou, die, die, die, die kosten, aflevingskosten die niet meer steeds maar hoger en hoger. Mm. Maar, uh, maar eigenlijk schiet uh, de Consumentenbond eigenlijk zijn hele doel voorbij. Want, het, het, het, want wat gaat er nu gebeuren? Nou, um, vanaf 1 november moeten de, de importeurs, die dan meestal de, de, de prijsboekjes uh, regelen, uh, prijslijsten, uh, die moeten dus uh, één prijs geven. Dus, uh, dus inclusief de, uh, de kosten uh, om die auto ook mee te kunnen nemen. Gewoon uh, en dan... de eindfacturen, wat ja. je afrekent als je hem ja. koopt. En, uh, ja, en als importeurs dat niet gaan doen, dan zullen er de sancties komen. want uh, ja de, de consumentenmarkt die gaan we natuurlijk weer handhaven. Dus er komen er weer ambtenaren bij. Er komen er weer, uh... Dus eigenlijk al met al die kosten... die moeten natuurlijk ook ergens uh, uh, weer terechtkomen. Dus uiteindelijk gaan we met z'n allen... althans alle automobilisten... gaan we uiteindelijk weer op achteruit. Want die, die kosten komen natuurlijk uh, uiteindelijk toch weer in, in het product uh, terecht. De, de kosten die een bedrijf moet maken... Ja, als die zich niet aan de, aan de regels houdt eh, om de netjes de rijklaarkosten in de prijs te berekenen, die, die wordt natuurlijk gestraft. Ja, maar ik denk dat dit wel een regel is waar de meeste mensen zich wel aan zullen houden, natuurlijk. Niemand uh, wil zo'n boete hebben. Nee, nee. nee, sowieso de importeurs hebben wel gevraagd of ze de de prijs van die nieuwe regeling dan vanaf 1 januari kan ingaan, omdat dan per 1 januari ook alle prijzen van de auto's weer veranderen. Dus dat scheelt dan weer in, in de kosten voor het nieuwe jaar nog weer een prijslijst uit, maar, uh, opnieuw uit te brengen. Zo. Ja, ja, ja. Dat, dat zijn natuurlijk allemaal kosten. Dan moet een nieuwe prijslijsten gemaakt worden. En ja, maar goed, ja, wat punten voor voor, uh, voor bepaalde marktjes en die, uh, die, die kale kosten zijn natuurlijk heel, uh, heel relevant. Want dat, dat willen ze juist weten. Ze zijn niet ingeïnteresseerd in wat het uh, wat rijk, die extra kosten van reclame. Ja, dat is wat minder relevant als dat een kleine letter eronder zetten, vindt ze het prima. Je hebt ja. mensen die googelen daar juist op. Ja. Ja, maar het is toch weer... Het is toch die gewoon die, die weer kunnen dan een een weer boete worden als ze daarmee adveren, weet je wel. Terwijl ze, ja, die richten zich op een specifieke markt. Ja, het is natuurlijk allemaal weer uh, betutteling. Ja. Maar alsof we zelf niet uh, in staat zijn om, om autoprijzen te kunnen vergelijken. Het, uh, niks makkelijker is vandaag de dag uh, is met uh, ja, een uh, waar je auto uh, het aantrekkelijkst is. Of, uh, of de dealer die de beste service levert. Of, ik bedoel, dat is allemaal... Uh, Vaak heeft het ook te maken met uh, het gebruik van je verstand. Als, uh, als ik loop te zoeken naar, naar prijs, nou dat doe ik nogal, weet je wel. En, ja, wie niet. Uh, ja, wie niet. En dan uh, een beetje vakantie uitzoeken of wat dan ook. Ja, dan moet je ook gewoon je verstand gebruiken. En ook een beetje de recensies kijken, even goed na checken of het geen website is, uh, weet je wel. Ja. Ja. Beetje, uh, je je research, dat is een beetje je eigen verantwoordelijkheid is dat. Wordt weer totaal weggenomen met zo'n werk. Ja, <laughs> ja, Het is inderdaad, uh, het komt op mij over voor, uh, dat het weer zo'n maatregel is voor, voor, voor, uh, om mensen te beschermen. Die dingen kopen, ja, terwijl ze eigenlijk niet in staat zijn om dingen te kopen. Daar, dus daar lijkt het een beetje op. Uh. Ik bedoel, ik heb ook wel. Uh, uh, uh, uh, daar, ik heb alleen maar een scooter gekocht. En, uh, nou, uh, weet je. En uh, die eerste keer, dan heb je inderdaad zoiets van: goh, hey, dat is wel een beetje apart. Hè. Dat kost een rij klaarmaken. Uh, dat is niet wat je verwacht. Hè. Je verwacht uh, in eerste instantie om gelijk met dat ding de deur uit te kunnen gaan. Maar, nou, maar je snapt de logica ook wel van, van nou, men zet het gekoper in, de, uh, in, het, uh, in het blaadje. En, uh, en, uh, en daarmee uh, kunnen concurreren en dan heb je ongeveer in je hoofd van, nou, de volgende keer als ik een scooter koop, dan weet ik ongeveer 150 euro, rij klaarmaken, zit er wel aan vast, zeg maar. Mm -hmm. maar. Maar dan weet ik dus ook voor de volgende keer dat die kosten er nog aankomen. dus Ja, dan zie ik het probleem ook niet meer dat die uh, kosten zo uh, verrekend worden. En, als dan die verplichting komt van, nou, het moet er wel in staan. Ja, ik schiet er inderdaad zelf niks mee op, want ik hou er al rekening mee. En, en, maar als, als maar ik, kan me wel ik kan me wel voorstellen dat, zeg maar, de. de ondernemer denkt van god, ik word er zo moe van, ik gooi de prijs omhoog of zo. Nu worden de kosten rij klaarmaken, vanwege we deze regels, uh, 200 euro. Nou, ja. oh, dit, dit hele, die hele onderscheiding tussen uh, zeg maar, zeg maar de, de auto zelf en afleveringskosten is eigenlijk ontstaan uh, uit de tijd dat uh, de BPM dus over de, over de kosten, zeg maar over de auto aanging. En dan uh, de importeur heeft dan bewust gezegd van ja maar goed, alles wat dus niet aan die auto hangt bij aflevering, daar hoeft de, de consument geen belasting over te betalen. Dus, die zijn, dus eigenlijk is ook dit weer een voorbeeld van een, een regel die ook weer ontstaan is uh, door de eigen overheid in het verleden, omdat ze weer belasting moesten heffen op... Uh, Althans moet, moeten. Nog steeds, ze, ze hebben nog steeds belasting, natuurlijk, enorm veel belasting op een auto. Dus gewoon, sommige uh, auto's betalen ja, inmiddels meer belasting dan de, dan de auto zelf kost. Als die maar genoeg uh, CO2 uitstoot. Maar, uh, maar ook daar is door van oorsprong weer. De, de overheid die die, zeg maar, die, die prijzen, splitsing heeft veroorzaakt omdat er dus een duidelijk verschil moest zijn, dus van, nou ja, die, die auto kost uh, zeg maar 10.000 euro en daar moet dan 40% BPM over gegeven worden. En dan uh, het kenteken wat erop wordt geschroefd, uh, dat, uh, daar gaat dan alleen de BTW overheen en niet de BPM. Dus ook, ook dit is weer een, weer een, zeg maar een gevolg van, van allerlei regeltjes weer in het verleden omtrent uh, de belastingheffing op een, uh, op een nieuwe auto doen ze beter, gaan, gaan we gewoon al die regels op en die belastingen. Ja. ja. Daarvoor moeten we zo meteen even bij de LP's, hè. De lijsttrekkers komen er zo aan, dus uh. um, Dan gaan we even naar de volgende toe. De illegale hotels, er zijn er twintig opgerold in uh, Amsterdam. Hm. Ja, illegale hotels. Dat klinkt heel eng. Wat, wat deden ze daar allemaal? Zaten er moslims in, om even een Klaas te schikken? <laughs> ja. ja, we kunnen niet een aflevering afsluiten zonder het over moslimschap. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. Ik zal even de, de rol overnemen van Klaas in dit geval. <laughs> we gaan het zo nog vast wel hebben over immigratie en... Eh, uh... uh, uh, muren. <laughs> Usual. Nee, maar dat, dit artikel gaat dan niet over de, de, de RBNB's, uh, dat, je, dat je je appartementje of, of je huis of grachtengordel en uh, pand uh, mag je zelfs van, van, de, van de overheid, mag je die zelfs 60 dagen per jaar mag je die uh, verhuren, zolang het maar niet meer is dan vier personen tegelijk. Mm. Maar dit uh, schijnt uh, dus echt uh, hotels te zijn die zich uh, gevaarlijk waren. Dus uh, brandgevaar en uh, ja. dus ook, ook dat werkt ook altijd wel hè? In, een, in een artikel. Vooral, uh, vooral het idee weer voor mensen bang te maken vooral, kijk, kijk, kijk ons uh, ingrijpen, want we kunnen natuurlijk echt niet uh, de vrije markt uh, aan de gang laten gaan, want dan, uh, ja, dan gaan toeristen uh, uh, die in slaap vallen eh, branden... worden wordt het verbrand... Dus ...om alweer eh, angst zaaien... Eh, ...om uh, maar weer... Uh, ...vergunningen en regeltjes... Uh, te, ...te kunnen uitrollen. Ja, maar Peter... Hey Peter, in één keer... ...komt Peter erbij. Ja, ja, ja, ...leuk dat je erbij bent. Uh, we hadden net over illegale hotels. Goed ah, <laughs> ja, eh, ja, ja, ja. ja, Vertel even jouw kant van het verhaal, want... Uh, ...ja... Uh, ja. Ik ken hè, iemand bijvoorbeeld in Amsterdam, die had, een, uh, die had daar een huis en dat kon, hij niet, uh, of dat, dat kon hij niet verkopen of dat duurde nog een tijd. En toen was de buurman, die was via Airbnb zijn huis aan het verhuren. En die verdiende daar nou een flink bedrag mee. Ik geloof 4000 in een maand of zo, dat liep als een trein. Ja, daar gingen, gingen ze uiteindelijk bedingen. Uh, ja, een soort jaloezie lijkt me om dan te laten verbieden dat je Airbnb gebruikte op een woning. Want, ja, dan, ik, ik zou dan zeggen, libertariërs zou denken van, oh, dat is makkelijk. Ik heb ook mijn leegstaand huis. Boom, hup, pak ik ook 4000 voor. Maar nee, uh, deze persoon die ging dat uh, proberen te verbieden. En dat is denk ik over het algemeen... De regel hierbij was ook weer een melding gemaakt, geloof ik. Een of andere club die had een melding gemaakt dat er illegale hotels waren. Ja, die proberen... Dat zijn natuurlijk... Ergens komt het vanuit de reguliere hotels die dat proberen te, ja, te ja. verbieden via de overheid. Ja, en het is natuurlijk... Ergens is het wel vervelend voor ze, want zij moeten waarschijnlijk aan allerlei reguleringen ja, voldoen. Heel veel belasting betalen. En heel ja. veel belasting betalen en daardoor kunnen ze niet verder met de prijs omlaag. En ja, dat is een beetje... ...een beetje vervelend voor ze dat begrijp ik wel... ...maar ja, het is ook niet eerlijk om dan die anderen te laten sluiten. Ik denk dat de Libertarische Partij daar wel een grote kans maakt... over Bonaire bijvoorbeeld. Ja, die mensen begrijpen dat wel, denk je. Ja, ja, ja. We legaliseren Airbnb, jongen. <laughs> hey, ik, vraag me ook, ik vraag me af of het eigenlijk echt wel concurrentie is... ...voor de reguliere hotels. Want wat Airbnb ook aanboort, ...dat is een markt van mensen... ...van voornamelijk hele jonge mensen met weinig geld die toch wel willen reizen, die bereid zijn met hele lage kwaliteit genoegen te nemen, zeg maar, of, of tenminste die bijvoorbeeld waar je inderdaad op iemand op een sofa willen slapen. Nee. Maar dat zijn reizigers die je anders toch niet in een resort krijgt. Dat is meer de, de, de camper, de campingganger. Zeg maar. Ja, hoewel ik heb ook wel eens Air, Airbnb in uh, Mostar gezeten, had ik uh, ja ook voor ja ik geloof iets van 50 euro, zo had ik een hele villa voor mezelf dat kan toevallig omdat er niemand anders zat maar een hele villa met een zwembad ja. dus je kan, ook, je kan het ook heel goed treffen maar uh, ja het is uh, ja, ik, ik vind het op zich een hele leuke manier ook omdat je meestal een wat persoonlijke relatie hebt met iemand het is zijn eigen huis en uh, ja vaak krijg je een uh, ja kan je daarna nog een biertje gaan drinken bijvoorbeeld samen en het is, het is uh, gebroedelijker dan een hotel want gewoon ja. wat gewoon persoonlijker is ik weet nog wel in de jaren 70 deden, mijn ouders dus hadden het aan huiswisselen. Nou, dat ging dan via een tijdschrift. En dan iemand in Engeland die had dan uh, een, een woning. Uh, en, die, en daar reilden we dan. dan gingen, dus in de vakantie gingen hun in Nederland zitten, in ons huis. En, ja. en wij dan in een huis in Engeland. Ja, daar moet natuurlijk eigenlijk belasting over betaald worden, denk ik, want... Uh, ja, toen, toen, het, toen ja. denk ik niet, Ik denk dat dat toen niet... Uh... Nee, maar hier vindt een economische transactie plaats en uh, daar willen ze een deel van hebben. Ja, het uh, uh, uh, uh. is net zoiets als, uh, ja, bijvoorbeeld, uh, ja, seks met een prostituee is een commerciële transactie en daar willen ze een deel van hebben. Maar je kan natuurlijk zeggen dat wat met een echtgenoot, waarom zou dat onbelast zijn? Zeg. Of... Uh, als een van de partners het huishouden doet, dat is eigenlijk een baan, is dat. Die ook waar het inkomen van belast moet worden. Fictief inkomen. Breng ze nou niet te veel op ideeën. Ja, wilde <g casi> ik ook nog zeggen. Jongens, gaat het toch op de poster staan van de LP? Nou ja, aan de andere kant kan het natuurlijk wel zeg maar, verhelderend werken. Als je het inderdaad op deze manier maar, onder de aandacht brengt... dan dwing je inderdaad mensen toch een beetje om te denken van... Hé, dit hey, is dat is wel raar. Ja, dat is, dat is inderdaad. Dat, dat vond ik ook wel... Dat vond ik ja, ook maar het, het, het is al een keer bedacht. Toch? Ze hadden toch ooit dat reiskosten voor vet en huurwaarde voor vet. dan zeiden ze, ja, reiskosten... Als jij met de auto naar je werk toe rijdt, dan ben je eigenlijk je eigen chauffeur. En dat je dat toevallig zelf doet, dat, uh, dat maakt dan niet uit. Maar dat is eigenlijk uh, huur je een chauffeur in, die je dan zelf bent, je betaalt, je betaalt jezelf salaris en daar moet dan belasting ook betaald worden. En hetzelfde oh. hebben ze met, met het uh, uh, woonkostenforfait. Dat is eigenlijk ook van, ja, je jij, jij hebt een huis en het, ja, het is je eigen huis en je woont erin, maar dan moet je toch Belasting over omdat je het eigenlijk aan jezelf verhuurt. En dat is dan eigenlijk een transactie waar, uh, ja. waar, waar, waar belasting over betaald moet worden. En ja, als je het aan de ander verhuurt, dan moet je er moest je ook belasting over betalen. Dus waarom niet aan jezelf? Ja, de... <laughs> ja, ze kunnen wel echt ontzettend krom redeneren om. Uh... <laughs> ...die geld uit de zakte te kloppen. Ja, ze ja. hebben wel hele hoge belastingen ...of accijns dan op roken. Maar ze het roken willen ontmoedigen... ...maar als je dat dan gaat toepassen... ...op de loonbelasting. Ja, willen ze werk ontmoedigen. Hè? Ja, uh. ja. <laughs> nee, ja. Goed, ja. nou ja, We hebben hier nog... Uh, ...misschien gaat hij er verandering in brengen. Ik weet het niet. Henk Kuipers. Uh, hij wil de politiek in. Jullie kennen hem allemaal, denk ik. Is dat die motor... Uh, ...de motorguy? Ja, ook bekend als... Uh, ...de voormalige bodyguard van... Uh, André Hazes. Ja, en was daar Bill Clinton ook of zo? Zag ik dat Bill nou Bill Clinton is, ja, hij <laughs> heeft uh, voor een beveiligingsbedrijf uh, gewerkt, die. Die mensen op hun cv hebben staan. Ik vind het wel uh, apart dat, uh, dat deze meneer Bill Clinton verdedigd heeft. Dat geeft een heel correct beeld van Bill Clinton. Yeah. Die, die, die onlangs zei, House of Cards, ja, yeah, pretty damn accurate of zo is, zei hij. Mooi hè? Als je dan hoort dat waarschijnlijk die, die lekker van die DSE e-mails, dat hij uh, vermoord is. <laughs> en uh, Julian Assange heeft al 20.000 dollar uitgeloofd voor de... Voor degene die uh, onthullingen biedt. Dan denk je van ja, het is echt dat soort house of cards. Uh. Uh, gewoon, uh... Daar gaan we het zo meteen nog even ja. over hebben. Maar, uh... <laughs> nee, we hebben even naar Henk Kuipers. Ja, ik denk dat hij geen kans heeft in de politiek. Nee. Nee, ja, Hij heeft een uh, tatoeage op zijn hoofd zitten, zijn kaal hoofd bijvoorbeeld. <laughs> zijn hele armen zitten vol tatoeages. Dat soort mensen zie je gewoon heel weinig in de politiek. Dus. Een beetje een uh, nieuwsmaat voor politici zoiets. <laughs> voor mensen die er helemaal zat zijn. Ja, ja, ja. Uh, ik denk dat er een bepaald uh, publiek aan wordt. Hij nou, is natuurlijk uh, van de motorbende. Hm. Ja, maar er zit geen, geen zetel zit daar, denk ik. Er heeft 70.000 mensen nodig. Hm, ja. Ja, ik weet niet hoeveel ja, motorrijders... Dat is in mijn inschatting. Hoeveel, zullen de L1's op hem stemmen? <laughs> ik weet niet hoeveel <laughs> leden heeft zijn eigen motorclub? En dat krijg je dan ook nog, dat inderdaad concurrerende motorclubs waarschijnlijk niet op hem... Uh... Maar ik denk dat hij gewoon dacht van... Ja, de overheid is eigenlijk een hele grote, succesvolle gang. Daar wil ik ook bij. Ja. <laughs> dat zo zei hij ook, hè? Ja, dat zei hij al. Ja, het is pas echt een bende in Politiek Den Haag. Ja, ja. <laughs> hij zegt ook. Uh, ja, hij maakt zich niet druk... ...om het feit dat hij niet uitziet als een prototype politicus. Hij zegt, ik zie er misschien apart uit... ...maar het gaat om mijn verhaal. Neem Jos van Rij. Die krijgt 240 werkstraf. Terwijl ik meteen vast zou worden gezet. Yeah. Ik wil dit land niet zonder slag of stoot... ...figuurlijk overgeven aan de regering. Je moet er gelijk bij zeggen dat het figuurlijk is... anders wordt hij gelijk weer opgesloten natuurlijk. Uh... Nou ja, als, als deze partij ook... ...in ieder geval ervoor zorgt... Uh, ...dat er niet meer in links en rechts wordt gedacht... ...dan... Uh... Is dat alleen maar een, een vooruitgang, denk ik. Ja, persoonlijk vind ik natuurlijk dat ieder, uh, ieder Nederlandse individu uh, gun ik een eigen partij. Dat zou het beste zijn voor de democratie, toch? Ja, absoluut. <laughs> ja, hoe meer partijen, hoe beter. Dus, uh... Ik denk dat hij een heleboel media-aandacht gaat krijgen. De media vinden het natuurlijk geweldig. Uh, uh. hij moet wel gaan om mee in debatten zien met mensen als Marjane Tiemel of weet ik het ik uh, van <laughs> ja, <de SGP>. ja. <laughs> ja. <laughs> Het wordt nog leuk misschien. Ja. <laughs> uh. ooit oh, die man van de SGP? Uh. Zo'n kleine partijtje zouden die wel... wel uh, of Pechtold. <laughs> <Ja. laughs> en Kuipers tegen Pechtold. <laughs> Wilders. One -on -one. <laughs> doe is normaal, man. Nee, doe jij normaal. Nee, doe jij normaal. Man. Nee, doe jij normaal. Dat is normaal, man. Dan gaan we nog even naar de PvdA toe. PvdA vaart wel bij asielzoekers. Nou, wat een verrassing, jongens. Ja, dat is een of andere bijbaantje wat die... Uh, als ZZP'er... In uh, specialist immigratievraagstukken haalt hij daar uh, mooi persoonlijk geld van op. Oké. Okay. Zoals noem eens even wat uh, dingetjes. Ja, het mooiste is denk ik dat hij 1450 euro kreeg uit potje internationalisering van de gemeente uit Maastricht. Om uh, lampen uit te delen in het vluchtelingenkamp Idomeni op de grens van Griekenland en Macedonië. Dat is natuurlijk weer een uh, mooie betaalde vakantie is. Dat is iets als uh, die, die uh, televisieprogramma's over uh, op reis, zeg maar. Uh door de belastingbetaler betaald worden. Dus je kon nu ook wat internationale dingetjes doen op Iwitsa en zo. <laughs> ja, ja Er zitten misschien ook wel asielzoekers. Ja, dat is ook wel heel oud Ik begreep ook dat de politie, die ging dan bijvoorbeeld naar Marokko toe om te kijken hoe ze daar met criminele jongeren omgaan. daar gaat ze heel team naartoe. Dat is echt de... Uh, en uh, een collega van mij die wilde een huis bouwen. En dan had hij ja, een voorstel ingediend. Of dat mocht op een bepaald stuk grond. En de gemeente, die, uh, de ambtenaar, die zei nee dat mag niet. Maar zei ze ja ik ben na het werk uitje geweest naar Zweden. En dan bouwen ze huizen zo in een rondje. En uh, nee, dat zou, zou dat geen goed idee zijn. Ja. Dus dan hebben ze ook weer een een of ander uitje. Zelfs bij de, bij de woningbouwtoestanden naar Zweden. Om daar, uh, ja werkbezoek. Om te kijken hoe ze daar huizen bouwen. En, dat moet je dan opeens, wordt je dat opgedrongen hier dan. Uh, en daar zit wel zie, vol mee met dat soort uitjes. Misschien dat ze in de toekomst ook nog het drugsbeleid van Colombia gaan onderzoeken. Feest in Medellin. Nou ja, ja daar zijn er genoeg voorbeelden van inderdaad. Nee, goed, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. En daarvoor reizen we helemaal af naar de Verenigde Staten van Amerika. En precies, zijn naar de Democratische Partij... Eh, uh, ja, Sanders, Sanders, Bernie Sanders, die uh, socialist, die uh, trakteert zichzelf. Ja, hij heeft een huis gekocht, hè? Ja, ja, zijn, het is zijn derde huis inmiddels, hè? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Zes ton wat het ding kost, hè? Ja, ja, ja, blijven de... in verment. <laughs> ja, aan de, aan de kust geloof ik, in de privéstand erbij, hè? ja. Ja. ja. Ja, en het is wel mooi dat, dat, dat... Dit is dan een socialist natuurlijk die enorm voor gelijkheid is en zo. En, uh, maar in Venezuela... Dat zag, zag ik ook zo'n bericht voorbij komen. Uh, in Venezuela is... Uh, f, uh, vlees en vis zijn alleen voor socialisten nog. Dus het, ja, het is natuurlijk een probleem met eten. Omdat ze alles genationaliseerd hebben. Of de, alles is van de staat gemaakt. En dan... Uh, ja, dat vond ik wel... Het is, het is hetzelfde principe, zeg maar. De socialist heeft het beter dan de gewone de man. Maar... Uh, op een ander niveau, zeg maar. Daar is het uh, van, ja, die, die socialist die eet kip, verdorie. <laughs> en uh, iemand anders, die koopte de 600.000 dollar huis met een privé erbij. Uh, uh, uh. Uh, Henk, heb jij er een onderbuikgevoel bij vast, hè? Uh, ja. Van, uh, het is niet eerlijk of zoiets. Uh. Socialisme is natuurlijk niet zo dat je uh, niks wil hebben of zo. <laughs> Het is vooral dat een ander niks mag hebben, dus, uh, ja. en, uh, dus maar je moet zo'n, uh, maar dus uh, dus aan de andere kant is het ook, als je die man dus gaat criticeren omdat hij wat koopt, eigenlijk een socialist, hè? Ja, uh, uh. ja. dus uh, daar moet je gewoon niet altijd jaloers over doen. Ik bedoel, waarschijnlijk betaalt hij daar gewoon uh, belasting over. En heeft hij gewoon uh, net zo goed het. Uh, uh, ja, we hebben gewoon rond van geld. Want die man die leeft op de kosten van de belastingbetaler. Ik bedoel, het is net als Hans Wiegel, een enorme parasiet. Oh, oké. Okay, ja, ja, wa waardoor hij het de van Amerika dan betaalt. Ja, net, ja. uh, net als Hans Wiegel ook een parasiet is. Die is de commissaris van de koninginnen. Gewoon een beetje een vereelde uitkeringstrekker. Nou, kijk, je kunt je geld maar één keer uitgeven, weet je wel? Nou, hij, het is een uh, vergoeding staat verder vast. Dus, uh, uh, ja, dus ik snap ook een beetje niet helemaal de waarheid. Maar hij is gewoon gespaard. Daar, daar komt het op neer. Ja, ja. <laughs> Bij een bank. <laughs> ja. Dus, maar het is wel. Hè, um, kijk, het, het wordt wel lastig om te zeggen van ik, ik ben voor de arbeiders, weet je wel. En uh, uh, uh, dat, dat, dat, dat is wel zo. En, uh, um, omdat voor de arbeider is zijn, uh, zijn salaris is, is waarschijnlijk uh, ja, het is wel tienvoudiger of zo. Ja, uh. ja, dus. Maar... Ja, hij zit ver boven de balken en een norm, zeg maar. Uh, ja, nou, als je vergelijkt met wat uh, in Nederland, wat de parlementariër in Nederland verdient. Een senator in Amerika verdient meer, hè? Ja, maar de president van de Verenigde Staten verdient weer minder dan uh, koning Willem-Alexander, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja, er zit niet heel veel, of er zit niet veel verschil tussen. Het was in ieder geval uh. president van Rusland verdiende sowieso minder dan... Uh... Uh, Koning Willem-Alexander. Okay. Dus ja, kijk, het is ook uitkijken om daar dus uh, verontwaardigd over te doen. Van, weet je, laat die man dan nou gewoon zijn huisje kopen. Hij heeft zijn gooi gedaan naar het uh, presidentschap. En nou is het klaar, weet je wel, ja. laten we verder uh, gaan. Zit er nog wat campagnegeld in, weet iemand dat? <laughs> de... Nou ja, goed. Wat, wat zou dat uitmaken? Dat is gewoon. Uh, dat is meer voor de mensen die hebben gegeven, weet je wel. Uh, ja. Ja. Dus, uh... <laughs> en die hebben een bepaald risico genomen. <laughs> ja. ja. Kan tegenzit <laughs> Ja, dus. En de rijkdom waar tegen hij ageert is waarschijnlijk niet zijn eigen rijkdom. Het is wel wat. wat uh, hè, hij, hij is ook niet, zeg maar. Uh, uh, ja, je moet ook kijken van hè, wie. wie uh, uh, wie val je aan en, en, en tot nu toe is ook gewoon al gebleken dat de laatste dertig jaar of zo zijn gewoon, gewoon de mensen die gewoon steenrijk zijn die zijn gewoon buiten uh, schot gebleven hè? En, uh, en, en het, het is Voornamelijk in elk land is gewoon de middenstand, eigenlijk het hart van elke samenleving, ja, die wordt nu gewoon tot het bot toe uh, uitgemolkt. Je gaat en... raise taxes on the middle class. Ja, uh... En, uh, ja en dat alleen maar onder de norm van. Uh, want wij willen de zwakken uh, ontzien. Hè? En, uh, maar het, de rijken zijn gewoon ook echt gewoon rijker geworden. En niet alleen omdat ze harder zijn gaan werken of wat dan ook. Of dat een product beter is uh, gaan worden. Maar met name ook omdat de belastingregels voor hen elke keer weer soepeler werden. En dus ja, ze en weten beter mee om te gaan, laten we zo zeggen. Ja. Ja, en voor die, anderen moeilijker waarschijnlijk. Uh, ja, ja en, en die ongelijkheid uh, zit er gewoon in. Maar... Kijk, het is, het, ik denk niet dat de methode is dus om dan dezelfde uh, jaloezie te hebben... naar hun toe als waar, waar je hun van beschuldigt, weet je wel. Zo van, zij zijn jaloers op uh, onze rijkdom. Nou ja, ten eerste, we zijn niet rijk. <laughs> en ten tweede, ja, weet je, je, je, daar los je het niet mee op. Hè? Je moet toch een bepaalde manier van dialoog weten te vinden, denk ik, van... Uh, Oké, okay, maar hoe lossen we het dan wel met elkaar op? Dat gevoel van onrecht. Nou, dan denk ik zo van... Uh, hè. Kijk, ik heb als socialist veel geleerd van een ondernemer... die op een gegeven moment gewoon zei van... ik word er zo moe van dat uh, zogenaamde linkse mensen, weet je wel... ja, gewoon uh, op mijn centen zitten te azen. En nou, daar, kon, daar kon ik ineens wat voor opbrengen, weet je wel. Ik dacht van ja... Inderdaad, die man die heeft gelijk. Hij werkte hard voor. Hij heeft het gewoon verdiend. Snap je? En, uh, en dan kom je dus al heel... Dan kom je gewoon dichter bij elkaar. En ook makkelijker tot oplossing. Als je in de loopgraaf gaat zitten van... Uh, ja, en hij heeft het geld en dat soort dingen. Ja, dan, dan, ja, dan kom ik zelf dan in zo'n krakerspandje terecht. En onder de anarchisten dan ga ik stinken en weet ik veel wat. En... Maar het... het uh, het probleem blijft. En het probleem is een bepaalde onbalans... in, in van... ja, veel belasting aan de ene kant... of misschien... Hè, de een die begint wat makkelijker aan het leven... dan een ander, of weet ik veel... Nogmaals, laat die, man gewoon, laat die man gewoon. Ja, ik denk dat er vrij weinig tegen kunnen doen, hoor. Nee, ja, <laughs> ik vind het toch wel leuk om nog een beetje op in te hakken. <laughs> ja, ja. aan te tonen, hoor. Ja, precies. Dan kijk die socialist eens. Maar ik ben ook heel weinig mensen tegengekomen die uh, Bernie Sanders echt als... Uh, uh, hoe heet dat? Als guru voor zich zien, weet uh, ja. Ja. Dat zijn en de de mensen... jonge, jonge studenten, volgens mij, in Amerika. Die zien het wel zitten, want hij zegt dan van... Nou, die studielening, die uh, verdwijnt, je... <laughs> mijn stem. Nou, maar, maar daar communiceren wij nu niet mee. Zo. Nee, dan zou zo'n beetje de pech tot zijn ofzo. Nou, die uh, god weet, die, uh, waar die Jesse Klaver altijd mee zit te wappelen. Okay. Uh, zo'n zo Franse econoom. Oh, Piketty. Piketty, ja, ja, ja. Weet je? Dat, dat, bedoel, kijk, dan moet je echt gewoon die Piketty zelf uh, aanvallen. Hè? En, uh, maar het is, uh, nou, uh, socialisme is ook geen uh, communisme, hè. Het is dus, uh, een, ja. een beetje de, dus, de light van de... Ja, ja, of je moet het dan gewoon echt hebben over van wat, uh, gewoon expliciet uit... Kijk, jullie spreken nu eigenlijk meer vanuit een onderbuikgevoel dan ik. <laughs> van, van, uh, Wij streven jou gewoon voorbij, Henk. ja. Gewoon van dat onrecht, weet je wel. Van Want het gaat hier waarschijnlijk om een stukje hypocrisie. Uh, van uh, het ene zeggen en het andere doen. Maar ja, nogmaals, dan kom je met elkaar er niet uit. Dan ga je in een kampen zitten en dat soort dingen. Yeah. Terwijl um, ja, um, het, het, uh, aan de ene kant heb je elkaar nodig in een samenleving... Aan de ene kant heb je dus ook zeg maar, uh, mensen nodig die uh, de samenhang weten uh, te bewerkstelligen. Uh, ja, en aan de andere kant zeg maar, ja, daar moet je gewoon open, open over kunnen spreken. Ja, maar ook vanuit de libertarische visie, Van aan de ene kant. Kun je zeg maar geen. Uh, uh, moet je niet de ander opgedrongen krijgen. Maar ah, je hebt elkaar wel nodig. Hè? En, maar dat, dat als we zo zouden communiceren, dan verliezen wij heel veel luisteraars, want dan wordt het ingewikkeld van. <laughs> maar volgens mij ligt het wel dichter bij de werkelijkheid, zeg maar, van dat uh, socialisme niet uh, een axel, eh, bij de axis of evil hoort ofzo, maar dat uh, zij eigenlijk dezelfde wezenlijke, wezenlijke problemen hebben. Op, op, op basis van hoe dicht zijn zij bij hun waarden als, uh, de, libertariër, als de libertariërs. Bedoel, uh, we hebben dan straks die uh, uh, lijsttrekkers. Maar we hebben natuurlijk ook te maken gehad met een uh, aantal uh, vuurpeloton-libertariërs. Ja, ja. En hoe weet je dat dan weer te rijmen? En, ja. Maar uiteindelijk is dan ook weer de grote kracht van het libertarisme van ja, in wezen is dat dan ook weer uh, je eigen keus. Maar uh, dan wil ik niet meer met jou geassocieerd worden. Want ja, vrijheid is vrijheid. Ja, vrijheid hoort toch ook een beetje, daar hoort ook een beetje, uh, ja moet je het zeggen, wat, wat, wat chics bij. Weet je wel van... Uh, dat je wat uh, ruggengraat blijft houden. Een stijve appellip. Ook al, ook, al, uh, uh, ook al halen socialisten hun streken uit, zeg maar. Maar dat Zo zou iedereen er anders in staan. Zo denk ik er nou over. Ja. Yes. Nou, het is mooi dat je het eruit gegooid hebt. Nou, dan gaan we gaan nog even één onderwerpje doen. We zitten toch al in Amerika, dus we kunnen gelijk meteen over Clinton gaan hebben. Ik, ik, ik ben van de week erachter gekomen dat ze waarschijnlijk Parkinson heeft. Oké, oké, oké, die complottheorie, wat, waarom ze zo van die gekke gezicht trekt. Ja, ja, ja, ja, ja. ja maar ze was ook, ook zo'n foto waarbij ze ongeveer een, een trap opgetild werd van twee kanten aan de armen. Ja, maar dat, dat kan erbij horen hoor, dat kan erbij horen. Maar het engste van Parkinson is dat, je ook, uh, dat het ook geestelijke effecten uh, kan ja, hebben. Uh, uh, uh, uh. Ja. Maar dat maakt uh, ten opzichte van Donald Trump uh, uh, vrij weinig uit. Yeah. Want ik zag die weer van de week uh, uh, <lacht> zeggen van dat, uh, dat hij niet wil uitsluiten dat hij ooit een keer Europa gaat nieuwken. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja, ik zie hem er zo vooraan. <lacht> ja, want nou, waar het op neerkomt is van hij wil uh, zijn kaarten niet van tafel uh, leggen. Dus hij houdt de optie gewoon altijd open dat hij uh, Europa gaat nieuwken. Wat volgens mij niet een hele diplomatieke insteek is... ...maar uh, wel uh, destrompiaanse. Uh, ja, het is echt... Uh... Ja, maar ook Hillary Clinton heeft het al gezegd... Hè, ...dat ze uh, niet uh, uh, uitsluiten als eerste nucleaire wapens te gebruiken. Ja. Uh, het lijkt wel steeds meer inderdaad op een nucleaire oorlog uh, aan te of Het wordt steeds laagdrempeliger en uh, er ja. wordt steeds makkelijker over De nieuws liggen al op tafel. Ja, ja ze hadden ook, ook nooit stemmen krijgen als zeiden van... ...ja, we hebben die wapens wel... Ah, ik zou beloven ze nooit te gebruiken. Ja, het is gewoon weggegooid geld. Uh, ja, maar uh, we hebben een bericht over Hillary Clinton. Want uh, ja, de beste dame die wordt uh, endorsed door iemand. En Niet zomaar iemand, maar uh, iemand die ooit uh, aan het stuur gezeten heeft bij uh, de CIA. Heel kort trouwens, maar uh, hij heeft er wel aan het stuur gezeten. Het is een meneer Morel, als ik het goed heb. Hè? Ja, dat klopt. Geen Theodor? Nee, maar hij is. Uh, ja, allereerst begint hij natuurlijk te zeggen dat. Uh... Hillary Clinton een uh, geweldig persoon is. En dan gaat hij zegt hij Trump nou, dat is helemaal onder de fouten. In. En dat vind ik altijd interessant om daar naar te luisteren als ze, als ze dat gaan doen. Want meestal gaan ze projecteren. Dus als, Ja, het zelf-enggrandisement, overreaction, overreaction to perceived slights. Dus, dus uh, hij, hij vindt zichzelf geweldig. Hij overreageert op, uh, op vermeende beledigingen. Uh, de tendens om besluiten te nemen op basis van intuïtie, zijn uh, gevoel, uh, weigering om zijn mening te veranderen op basis van nieuwe informatie, uh, careless about facts, dus, uh, ze, uh, ja, gaat losjes met de feiten om en onbereidheid om te luisteren naar anderen. En te weinig respect voor de wet. En ik denk dat dat, dat soort dingen die moet je altijd gelijk terugvouwen. Want dat is, meestal is dat projectie. En als je dat, dan, als je dat even terugvouwt op Hillary. Dan zeg je van. Uh, ja, uh, Self-aggrandizement. Dus jezelf geweldig vinden. Het ja, ja, zou ik niet beter te, uh, te zeggen bij Hillary. Maar dan over reactie op uh, vermeende beledigingen. Het is bekend. Er is ook een, uh, een bodyguard van uh, de Clintons. Die heeft een boek geschreven laatst dat zij een enorm temperament heeft. Hillary die kan uh, ontzettend uit de slof schieten. Ja, die heeft zo'n beetje het hele serviesgoed van het Witte Huis ja, de gegooid... in de tijd dat Clinton uh, president was, hè? Ja, het was zelfs een keer dat... Uh, dat ze de geheime dienst. Die kwam naar boven en toen had ze Clinton een blauw oog. En waarschijnlijk heeft zij hem gewoon een blauw oog geslagen. Maar dat is toen een andere uitleg aangegeven... gegeven. Maar ze hoorden ze hoorde haar enorm schreeuwen en het was echt ontzettende tyran. Dus. En haar eigen staf ook, die schreeuwt soms zo verrot dat ze, dit, dat ze niet meer kunnen werken. Het is een enorm tempeest, zeg maar. Dus als je als je dan hoort van ja. Uh, Clinton heeft dat zelf ook gezegd: van ja, hij is uh, heet gebakerd, zeg maar, temper, uh, Trump. Dat is gewoon een vorm uh, van projectie. Nou, de volgende tende uh, tendens om op basis van intuïtie beslissingen te nemen, en, uh, en uh, ja, er zijn nog een aantal dingen: carelessness with the facts. Nou, er zijn video's op YouTube waar je Hillary voor 13 minuten lang achter elkaar ziet liegen. En uh, de onbereidheid om te luisteren naar anderen. Dat, nou, daar heeft ze ook een probleem mee denk ik. En lack of respect for the rule of law. Nou Hillary die ligt helemaal onder vuur natuurlijk. aan alle kanten voor allerlei overtredingen die ze begaan heeft. Dus dat is gewoon een vorm van projectie. Maar dan gaat Morel verder. En zegt van nou. Ja, uh, uh, die, uh, die Trump die is een gevaar. Want hij is een national security danger. Nationale veiligheid. Uh, vanwege uh, zijn uh, uh, ja, ongeïnteresseerdheid uh, naar de NAVO en Europese veiligheid. En zijn onbereidheid om de confrontatie met Rusland aan te gaan. Nou, en daar is Hillary natuurlijk dan wel bereid, in ieder geval verbaal is ze bereid... om die, om die strijd met uh, Rusland aan te gaan. Of, of om een strijd te beginnen, om dat te escaleren. Hoewel ze ook een heleboel geld gevangen heeft... Om uraniumrechten aan Rusland te verkopen. Dus dat was ook weer een beetje vreemd, natuurlijk. Dan een beetje, zeg maar, het maken voor de show, zeg maar. Ja, maar ik denk dat Hillary is wel de, de, ja, de oorlogspresident. Zeg maar. Het hele militaire-industriële complex, wat natuurlijk een enorme berg geld is. En die moeten die, moeten dat, die machine draaien, want dat is hun werkgelegenheid en hun, hun banen zo. En ja, dan, dan moeten ze al die conflicten opblazen. En ja, Trump die heeft al gezegd van ja, uh, Poetin, daar kan ik het best wel mee vinden. En uh, waarom moeten wij uh, overal alle, alle defensies gaan doen? Dus die zien dat helemaal niet zitten. Dit is een 600 miljard jaarlijks budget. Ja. Dus dat willen ze zeker veiligstellen. En daar, daar zegt deze website ook, uh, die zegt dan, uh, Zero Hedge trouwens, die zeggen... Dat uh, is where it gets down to. Daar, daar komt het uiteindelijk naar. Clinton is de kandidaat uh, van keuze voor de mi militair industrieel complex, omdat ze hun winsten verhoogt en uh, ja, die conflicten in leven houdt. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat daarom die CIA daar achter gaat staan, achter We Misschien dat, of uh, misschien dat hij over een weekje een heel mooi nieuw huis gaat kopen, kan ook. <laughs> ja, als ze het witte huis niet kunnen krijgen, dan kopen ze wel een ander huis. <laughs> ja, Zo'n huis was maar 600.000 dollar. Dit is, gaat om 600 miljard dollar. Miljoen keer zoveel. Uh ja, er zijn ook wel berichten dat ze nogal uh, toch ook binnen de CIA weer gehaat is, want er zijn een aantal mensen om het leven gekomen door die, door die e mailserver van haar Dat zijn natuurlijk geheime agenten die uh, ja, dat ding was ontzettend was er lekker als een mandje dus iedereen kon het toch weer lezen en, en ja, ook die Iraanse nucleaire deskundige die daar nou, geëxecuteerd is, omdat hij een spion voor Amerika was, die is door die e-mail is die ja. uh, ontdekt, zeg maar. Oké. Okay. Ja, en voor de rest was er de, de wekelijkse ellende nog dat. Ik weet niet of die, die, die dat e mailschandaal bij de het, bij die conventie, tijdens dat, dat, dat, dat uh, Wikileaks stuurde die uh, e-mails eruit. Dat, er, dat ze eigenlijk heel onrespectvol over Latino's spraken. Dat ze met de media samenwerkten uh, en twee handen op één buik met de media. En uh, er kwam een heleboel uh, vuile was naar buiten. En toen zei de democraten gelijk van... Uh, ...ja, dat uh, is door Poetin gehackt. Ja, ja, ja. Uh, Poetin kreeg er de schuld. En die verklaring kwam zo snel dat het Poetin was... ...dat ik denk, ja, er zit wat anders achter. En uh, and dat blijkt nou, want er is een vent... Uh, ...meneer Rich, en dat was een, uh, iemand uit de Democratische Partij... ...en die heeft waarschijnlijk die e-mails gelekt... ...en die was, uh, kort daarna was die vermoord. En oh, ja. nou heeft... Ja, uh, uh, ...Julian Assange, die heeft... Ja, ...ze zeggen eigenlijk van, we geven nooit... Uh, informatie over wie onze bronnen zijn, ook niet als ze overleden zijn. Maar ik loof 20.000 dollar uit voor informatie over de moord op de Rich. Die twee keer zijn rug geschoten is en voor de rest wordt er geen onderzoek naar gedaan. Dus dat is wel, ja dat is weer verdacht hier Rich. Dan he, zei Bill Clinton in zijn uitspraak dat bijna alles in House of Cards klopt. Nou ja, House of Cards dat is een, uh, een serie waarin lijkt dat, dat de politici eigenlijk een soort maffia is. Waarin ook mensen worden omgelegd om aan de macht te komen. En dan is er nog een democratische strategist die, uh, die zegt, nou we moeten uh, liquideren, jullie en Achence moeten we liquideren. Dus ja, dat is natuurlijk ook uh, een hele, hele trieste, expliciete. Uh, ja, het, het begint bijna op een bananenrepubliek te lijken. Zeg maar. Ja, ja. Het zijn ondertussen al vier mensen hè, rondom Clinton. Ja, ja. Verdachte. Uh, Verdachte dat... wijheid om het leven gekomen. Ja, nou, maar de, als je verder terug gaat in de tijd, zijn er nog veel meer. Ja, uh, klopt. Er is een hele grote lijst. Ja, het is dus veel gebruikelijker dat er mensen worden omgelegd dan je zou denken. Er was ook, die, die, bij die vier zat ook iemand van de Verenigde Naties. Die was ook, uh, ja, die, die was tijdens het gewichtsheffen, had hij per ongeluk zijn, uh, zijn eigen keel gecrushed, zeg maar. Dat ja, on ongelukje. Ja, dat is merk je dus ook over hoe triest eigenlijk uh, het feestje van de democratie aan het worden is. Hè? Dus, want ja, bedoel, wat is, wat is zo'n endorsement? Zo'n endorsement is als ja. zeg maar, hè, dat, dat iemand waarvan mensen dan bepaalde vertrouwen in hebben, dan zich voor een bepaalde kandidaat uitspreekt. Maar dat, dat is al een bijna middeleeuws iets, weet je wel, van... Uh, ja, nee, deze kandidaat heeft mijn zegen. Dat, ja, ja. dat niet alleen, maar dat, dat geeft ook al zeg maar, aan... ...voor hoe ongeïnformeerd het publiek dus eigenlijk is. Ja, ik kan me er niet zoveel in verdiepen... ...maar nou, als een ex-CIA-vent -e het zegt, dan, dan zal het wel goed zijn. Ja, mm. ja nou, dat is zo hartstikke triest. En dan ook zeg maar, hè, van waar het dan over gaat. Van, uh, nou, dus die, uh, nou, die, dat, dat die projecties zitten dan al in... Maar dan ook nog zeg maar de tegenkandidaat van hoe het nu zeg maar is. Ik heb gewoon veel voorbij zien komen dat komieken gewoon voor de grap zeggen van uh, nou, van, uh, no matter wat er gebeurt, het was uh, leuk om uh, de beschaving uh, tot op het einde mee te hebben gemaakt, weet je wel. Gewoon van uh, ja, dit gaat gewoon uh, gigantisch uit de klauwen lopen, uh, zeg maar. dat gevoel zit er wel in. En, ja, er staat zoveel geld op het, op het spel natuurlijk. De belangen zijn zo enorm ja. dat, het, dat de strijd ook enorm hard gevoerd wordt. Zeg, maar als het is inderdaad zo'n industrie met, een, met 600 miljard dollar uh, uh, ja, is, ja, die zullen die natuurlijk alles in het werk stellen en een mensenleven, daar lopen ze gewoon zo overheen om, om hun kandidaat naar voren te krijgen, die al die conflicten opklopt en oorlogen aangehaald, zodat ze goed kunnen blijven verdienen. Ja, maar het, zeg maar dat, dat, je, dat je dus nu op zo'n punt bent, ja dat dat nooit de bedoeling is geweest van democratie. En iedereen voelt dat eigenlijk wel. Van, uh, weet je, t, ja, ik ben er wel uh, altijd heel uh, geïnspireerd eigenlijk door het verhaal van de Eerste Wereldoorlog. Gewoon mensen die gewoon strategisch en masse op mitrailleurse inlopen, zeg maar. Gewoon omdat de situatie zo nou eenmaal is. Maar het is gewoon madness. Als je gewoon er even buiten en je zou bekijken... dan zou je er gewoon niks van snappen. Je moet erin zitten en anders legt iedereen het elkaar uit. En dan... Oh ja, nee, nou begrijp ik het wel, weet je wel. Want die ander doet het ook, bijvoorbeeld. Ja, maar... Je, je stevend met elkaar op, op, op, eh, op gewoon complete uitholling van de inhoud af, zeg maar. Hè. Ja, en lijkt ook niet tegen te houden. Hè. Het lijkt zo'n ja. golf die gewoon doorgaat zonder dat, dat, dat te stoppen valt. Hè. Ja, en, en, en dan pakt de Nederlandse media dit ook op. Hè. Dus uh, van, ja, en daar, daar voelen wij ons dan weer beter door. Van, nou, dit hebben wij niet. Ja, we hebben het misschien wat minder, maar ik zou het niet... ...zo durf te zeggen dat we het niet hebben tegenwoordig. Want ja, gewoon wat dat betreft... Um... Ik heb niet het idee dat de Nederlandse media... ...nou al deze schandalen rond Clinton oppakt, volgens mij. Nee. Worden die behoorlijk doodgezwegen. Ja, ja, ja, ja. Nee, nee, die niet. Zo, nee, die pakken inderdaad dus uh, dat van Clinton... Uh, dat er uh, alleen maar de schandalen van Trump uh, op... Ja. want wat volgens mij geen linkse uh, complot is. Maar, uh... ze, vinden het ze vinden het geen nieuwswaarde hebben. Ja, ze zien wat ze verwachten te zien dus. En, en dat, dat vond ik wel apart ook... laatst zei Hillary Clinton... Uh... Die zei, we're gonna raise taxes on the middle class. Maar toen hoorde ja. ik laatst, uh, haar eigen uitleg was, zei, dat ze zei... No, we aren't gonna raise taxes on the middle class. En als je dan terugluistert, dan kan je inderdaad zeggen... Ja, verrekt, zo kan je het ook luisteren. Zeg maar. maar als je verwacht dat... Ik denk overigens dat ze de taxes van de middle class gaat verhogen, Want ja, dat is de enige manier om geld binnen te halen altijd. Ja. Uh, en, uh, want de armen valt niks te halen en de rijken, die, daar zitten ze mee aan te, te dineren. Dus ja. Uh, ja, wat dat betreft klopt het wel, maar... Uh, ...je hoort gewoon wel wat je verwacht te horen. Je verwacht dat hele de tekst op middelklas... ...dus je hoort ook R en niet aren't. Dus het is... Uh, ...ja, ik denk dat de Nederlandse media ook... ...die, die horen wat ze, wat ze al denken. En daarom zien ze gewoon... ...ze zijn gewoon blind voor al die moordlijsten... ...rond Clinton en al die schandalen. En als, als Trump iets, iets raars zegt... ...Trump zei bijvoorbeeld... ...ja, die Second Amendment folks... ...dus de Second Amendment in Amerika... ...is het recht om een wapen te dragen... Die, die zijn behoorlijk georganiseerd. En die zouden kunnen helpen om uh, Clinton te stoppen. Dat werd geïnterpreteerd door de, de linkse media als zijnde... Clinton roept de Second Amendment mensen op om Hillary uh, neer te schieten. Nou, <laughs> de manier waarop... Dat was de kritiek wat, waarop het gezegd werd, ja. Ja, nou, de manier waarop hij het zei, dat was wel echt zo van... Uh, hij, hij gooide een balletje op. Hij gooide echt een balletje op. Van, uh, I don't know, maybe... Maybe they can do something about it with the Second Amendment. Zo zei hij dat. Dus dat is wel een clipje van uh, te vinden. Ik het nog eens horen maar ik, zeggen, maar ik, ik las de, de tekst. En toen dacht ik van ja, dat is gewoon, ja, die, er is een groep. Die, dat zou je over libertariërs ook kunnen zeggen. Ja, libertariërs zijn heel uh, fanatiek en goed georganiseerd. Uh, nou ja. misschien dat niet, maar uh, en, uh, die, die zouden dat tegen kunnen houden. Maar die wil niet zeggen dat wil niet zeggen dat, je, dat, dat betekent die, iemand neerschieten. Uh. Nou, maar, het, ja, ja maar, met, Dat is het gevaar, hè? De, de, de, alle kanten natuurlijk. Maar het gevaar is dat je, dat je iets hoort en je interpreteert het op een manier waarop je al verwacht dat het in elkaar zit. Zeg maar. En dan word je blind voor de, voor de andere kant. Ja, dat klopt. En het is, uh, blijft ook een propagandaoorlog. Dus dan moet je je filter enorm aanzetten. En in wezen kom, ontkom je er ook eigenlijk niet aan om te zeggen van, nou ja, fuck it, ik volg het gewoon helemaal niet meer. <middels> Uh, ja, want het is gewoon heel vermoeiend. En, en eigenlijk is dat dan ook het verlies dus van dit spelletje. Dat, dat je dus zeg maar geïnteresseerde mensen aan het vermoeien bent met, uh, met je spelletjes, zeg maar. En gewoon ook van hoe, klink, hoe, hoe Trump dat nu gewoon aanpakt met... Uh, He, de, hij is zeg maar nu gewoon iemand die een vrij spel heeft. Wat, wat uh, Fortuyn ook had. Ja, er zijn en, veel parallellen met Fortuyn, ja. ja. Eigenlijk alle kritiek die op hem afkomt, daar, dat, dat glijdt van hem af ook. Omdat... omdat ja, die kritiek komt gewoon vanuit de elite en de establishment. En mensen voeden dat. En ja. ze hebben er gewoon genoeg van. En ze zeggen, oké, okay, ik ben voor alles wat jullie haten. Dat is het eigenlijk. Ja. En, uh, maar goed, weet je, dus ook wel gewoon berekend van... Uh, van uh, dat als Trump uh, aan de macht komt met, met wat hij met belastingen wil en dat soort dingen... dat ze wel erg het faillissement van de staat inhouden, zeg maar. Ja, dus... Uh, nou, dan heb je dus net al uh, Obama gehad die uh, met zijn change zei uh, van uh, nou weet je, ik, uh, he, ik wilde wel, maar de omstandigheden waren niet. Het congres he? werkte tegen, is dat al ja. het verhaal. Ja. ja, maar goed, hè, uh, Obama begon natuurlijk ook net uh, toen de pleuris uitbrak uh, met, uh, met de bubbel en zo. Uh, met de, de derivatenmeuk. Uh, en natuurlijk ook uh, van dat het per wet helemaal niet eens mogelijk was uh, om. Om de gevangenen, uh, ja, inderdaad, zoals je zei. Hè? Dus die uh, Republikeinen die hadden uh, uh, voorkomen dat uh, de mannen uit uh, Guantanamo, Guantanamo B uh, verplaatst konden worden naar de Verenigde Staten. Dus daardoor kon die Guantanamo Bay ook niet uh, dicht. Zeg maar. Ja, dat zijn wel vieze spelletjes. Zeg maar. En uiteindelijk dringt dan ook gewoon nergens het besef voor dat die vieze spelletjes gewoon niet in het landsbelang zijn. En, en dat is eigenlijk wat er zo jammer is. Mm -hmm. en, ja, het is uh, in, in wezen, dat, dat maakt me mij ook neer dat ik in wezen gewoon... van die hele machtspyramide me daar vanaf wil keren, zeg maar. Laat het gewoon doen. Ja, ja. ja maar meestal gaan de, gaan de onderdaan. Het blijft een, het blijft een slaaf, zolang, ze, zolang die mentaal niet veranderd is en doorheeft dat hij dat geen overheid nodig heeft... dan zal hij altijd weer op zoek gaan naar een andere leider. En, ja, ja. en, en ik, ik denk dat hij... Die... Die pendulum, dat slingt dat heel erg heen en weer. Dus eerst krijg je al die politieke correctheid. En die zorg, en dat, dat, dat is echt heel erg verstikkend. En op een gegeven moment worden bekend, mensen het daar helemaal mee gehad met die politieke correctheid. En dan krijg je ook dat het keihard naar de andere kant doorslaat volgens mij. Dat er dan ook een, een of andere ja, rechtse fascist desnoods voor gekozen wordt. Die, ja, die heel erg die, die linkerkant op zijn nummer zet. Maar eigenlijk gewoon weer wel daarbij een totalitaire staat invoert. Nee. En dat uh, ja, daar ben ik wel een beetje, een beetje huiverig voor me. En wat als uh, Gary Johnson president wordt van Amerika? Nou ja, Gary Johnson is een beetje een Clinton, Clinton man hè? Ja, ik zag het laatst, laatste plaatje voorbij komen, vond ik wel leuk. Want Libertarians uh, was er al negatief erover Ze zeiden, you had one job. Nominate a Libertarian, zie je van Kerry ja. Johnson erbij staan. Ja. <laughs> dat, dat is eigenlijk het enige wat je moet doen, inderdaad, als libertarian. zet een libertariër. Dat is iemand die rode pri principiële standpunt heeft, maar er wordt altijd weer gesjueld ergens gerotzooid om te ja, maar dan ga ik dat zeggen, want het ligt beter bij uh, het electoraat. En uh, ja, het is, uh, ja, het is te triest voor woorden. Je, je, ja, je verliest alle kleur en voorspelbaarheid ermee. Ja, en, en het is ook gewoon, je, je merkt gewoon van, ja dat, dat, uh, ja, dat lijkt alsof als die trein gaat rollen, dat er gewoon niet te stoppen is, weet je wel. Gewoon, het, het, het wordt niet zo uh, hoog op de spits uh, gedreven, dat, dat, dat, je voelt gewoon aan van, je ja, komt alleen, kom alleen maar ongein van. Waarom? Er wordt gewoon geen enkele rust gecreëerd. En ik ben van de school, van leiderschap, is voornamelijk ook rust creëren. Duidelijkheid, overzicht. En er wordt en... alleen maar onrust ge gecreëerd en steeds meer opgeklopt en opgestookt. Ja. Ja. En, het, en dat is niet meer terug te draaien. Dat voel je ja, ook wel, wat we nou in Turkije hebben, die Erdogan. Dat is gewoon massa's, miljoenen mensen, massa's die tegen de koep en voor Erdogan demonstreren met een vlag van... 100 vierkante meter of zo... Uh, ...julen staan ze dan... ...en dan weet je gewoon... ...ja, die massa is niet meer tot bedaren te brengen... ...zeg maar, die, die, die moeten ergens een, een loopgraaf in verdwijnen... ...of daar moet je wat mee opreven... ...die, die ja. emoties... ...en dan kan je niet meer terugdraaien... ...van nou, we gaan het weer nou, een beetje kalmeren... ...rustig aan, allemaal, iedereen weer aan het werk... ...en uh, we gaan weer gewoon weer werken voor onze flatscreen tv... ...zeg maar, nee, dat, ja. dat kan niet... Zeg maar, dat, ...dat moet ontladen worden met bloed... ...ja, dat is dus wat er heel uh, eng aan is eigenlijk... Hè? Dat, uh, ja, en dan... dan uh, Um, en dan blijkt zo'n leider dus uh, voornamelijk niet zijn of haar verantwoordelijkheid te willen nemen. Eh, en dat is dan wel het grootste mankement aan, uh, aan, aan zo'n uh, zo machtshierarchie, van, uh, hè, van uh, ja, het, is, uh, uh, het De show is nu gewoon zo vals, zo onwerkelijk, dat uh, ja, je merkt ook gewoon dat straks kan niemand er meer kaas van maken want well, wat wat waar kun je nog zeg maar opbouwen waar kun je nog een aanknopingspunt vinden van nou hier kunnen wij nog wat mee voor de toekomst. het is ook partij. partijen hebben geen. een terrorisme. Ja dus de, we hebben natuurlijk wel een mooi alternatief maar ja dat, dat, daar denk ik dat de tijd er, nog niet, uh, tijd er nog niet rijp voor is. Nou dan gaan we de nee. tijd er rijp voor maken. Ja nee precies. Maar die partijen, die, die partijen hebben ook helemaal geen principes meer. Hè? Je ziet het nou, noem maar een voorbeeld D66 de het partij van het referendum altijd en dan komt er ja, referendum over de EU. Nee, dat lijkt me nou echt helemaal geen goed idee, want het pakt niet zo uit als we willen dat het uitpakt. En Dus die partijen hebben geen uh, principes meer. Je kan ook niet zeggen dat de VVD nou een liberaal iets is of dat Bush nou iets anders was dan Obama, want het gaat gewoon, al, al die stoomwals, die rolt gewoon door dezelfde kant op. En uh, dat was bij het einde van het Romeinse Rijk ook zo. Dat was in de Byzantium, dan had je ook partijen. Dat waren gewoon de, de, de rode en de witte en de blauwe of zo. Het was niet het was geen principe. Er was alleen maar een kleur overgebleven. Zeg maar. Dus je kon er van alles onder plakken. Maar ja, je was, je was voor de blauwe of zo. Met, met waarschijnlijk als gevolg dat dan de meningen wel uh, feller worden. De discussies worden feller. Maar de inhoud verdwijnt. Ja, en naarmate het minder over over iets gaat, dan wordt de discussie feller. Dat zag je ook vroeger, je tekstverwerkers of zo. Of welke editor gebruik jij? VI of Emacs of zo? Dan kreeg je enorm felle discussies erover. En, en juist omdat het nergens over gaat, worden die discussies heel fel. En heel vreemd is dat. Ja. Gebruik je Netscape? Of, uh... <laughs> Precies, welke browser gebruik jij? Oh, oh die is klote browser, die voor mij is veel beter. Hepbar, je bent een netscaper. <laughs> Jongens, dat tekenen al die woorden. <laughs> Toen was jij nog niet geboren. <lacht> ja, maar goed, ik denk dat ja, we hebben het al over sterke leiders en zo. Erdogan en dat soort shit. Ik denk dat we dan wel even het bruggetje kunnen maken naar het uh, lijsttrekkers uh, duel bij de LP in Nederland. Hè? Ja, zeker. En, uh, ja, we wachten nog de e-mails af hè, van hoe alles is gegaan. <lacht> ja, je, Assange, uh, ga je gang? Dan <laughs> nou, komt hier uh, de jingle, en dan gaan we over naar uh, ja, de lijsttrekkers van de LP. Wat een ziek idee, Hop. ja, dames en heren, jongens en meisjes, nu is dan het moment aangebroken. We hebben hier uh, twee van de zes kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de LP. Voorheen bekend als de Libertarische Partij. Ja. Tegenwoordig afgekort uh, tot LP. Ja, we gaan jullie allemaal bestoken met vragen. Uh, Twan uh, Manders en uh, Arno Innen. Ja, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja. En uh, laten we gewoon met, met jou beginnen, Twan. Uh, vertel eerst even in kort iets over jezelf en uh, ja, waarom jij de beste kandidaat bent. Nou ja, al sinds 1994 met heel veel op passie en overtuiging in de libertarische boodschap uit als politieke als leider van de LPM. En ik ben dan ook erg dankbaar dat ik uh, die kans gekregen heb, zowel bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1994 als in 2012. En ik heb besloten me voor de derde keer kandidaat te stellen als lijsttrekker van OP bij de Tweede Kamerverkiezingen, omdat ik denk dat ik de beste kandidaat ben. En omdat ik denk dat ik hier ook heel erg veel plezier aan zal blijven beleven, omdat mijn uh, passie alles behalve gedoofd is, maar eerder. Verder aangewakkerd is, zodat de staat steeds verder gaat in het ondermijnen van de vrijheid van het individu. Ik denk dat ik de beste kandidaat ben, niet alleen vanwege mijn enorme passie voor de Libertarische zaak, maar ook omdat ik ruime ervaring heb met het spreken in het openbaar, met politieke woordvoering, met het geven van interviews aan media, deelnemen aan debatten, schrijven van artikelen, fondswerving, het onderhoud contacten met de pers, met de achterban, met de organisaties, eh, zowel binnen als in het buitenland. En ook denk ik dat ik de beste kandidaat ben, omdat ik een duidelijke visie heb op de politieke koers van de LP. Ik vind dat het einddoel van de LP moet zijn een vrije wereld. Een belangrijk tussendoel, weg naar het einddoel, is de spreiden van het libertarisch gedachtegoed. Het meedoen aan verkiezingen, het streven naar electoraal succes en andere partijpolitieke activiteiten zijn middelen om deze doelen te bereiken. En dus geen doelen op zich. Het halen van zetels is wel een belangrijk tussendoel, omdat het onze veel grote platform zou opleveren voor het verspreiden van onze ideeën. En um, nee, daarom denk ik dat het essentieel is dat de LP zich duidelijk onderscheidt van alle andere politieke partijen. Heel andere politici die bedienen zich graag van vage algemeenheden die mooi klinken, maar weinig betekenen. Ik ken de voorbeelden van zijn bijvoorbeeld uh, Obama's change we can believe in en yes we can. Nou, ik vind dat de LP zich hier verre van moet houden als we niet willen worden verward met uh, doorsnee politici... Als LP moeten we direct duidelijk maken waar wij voor staan. Als wij de boodschap niet uitdragen, wie dan wel. De LP doet mee omdat het duidelijk is dat geen enkele andere partij de voorthoekerende groei van de overheid gaat stoppen. Alleen een libertariër zal je bevrijden van het juk van steeds maar stijgende belastingen. Alleen een libertariër zal het oerwacht van regels die je vrij beknotten voor je kappen. De OP doet mee omdat alle andere partijen alleen maar debatteren... over wie van hen het beste kan beslissen over jouw leven. Wij denken dat jij de meest geschikte persoon bent om beslissingen over je leven te nemen. De collectieve uitgaven namen volgens het CPB 47,3% van het Bruto Binnenlands Product in beslag in 2014... Andere partijen bespreken hooguit of dat cijfers moet worden verhoogd tot 48% of verlaagd tot 46%. En wij vinden dat je zelf mag weten waar je het geld bij hard voor gewerkt hebt, uit uitgeven. De LP doet mee omdat de Nederlandse overheid haar neus steekt in vrijwel alle gebieden van jouw leven zonder jouw toestemming. De Nederlandse overheid heeft een puinhoop gemaakt van onze gezondheidszorg, het onderwijs, van de infrastructuur, van de woningbouw, van het financiële systeem en van alle andere zaken waar ze zich mee bemoeit. Als de Nederlandse overheid zich terugtrekt in deze activiteiten, zullen ze niet alleen veel beter functioneren, maar er ook geen enkele noodzaak meer in bestaan voor de Rijksoverheid om belastingen te heffen. De aardgasbaten leveren voldoende op om de landsverdediging te financieren. Eventuele andere overheidsactiviteiten, bijvoorbeeld rechtshandhaving, kunnen beter zo lokaal mogelijk geregeld worden. Ook kunnen ze beter lokaal worden gefinancierd, zodat concurrentie tussen provincies of gemeenten zorgt voor een betere dienstverlening en lagere belastingen. In plaats van steeds hogere belastingen en slechtere overheidsdiensten, zoals we dat nu kennen. Daarom moet Nederland ook uittreden uit de EU. Een voorbeeld neem maar Zwitserland, waar een kleine landelijke overheid en concurrentie en ook fiscale concurrentie tussen kantons zorgt voor veel lagere belastingen, betere dienstverlening en een hogere welvaart dan in Nederland. De LP doet mee omdat je niet mag worden gedwongen om 17,9% van je inkomen te storten... in de bodemloze put van ons failliete AOW-stelsel. Wij denken dat je beter betere staat bent dan een politicus om te plannen voor je toekomst. En in ieder geval ben je meer begaan met je toekomst. Wij willen alle onnodige overheidsbezittingen zoals grond, gebouwen en infrastructuur verkopen om hiermee de door jou opgebouwde AOL-rechten af te kopen. Zodat jij zelf kunt beslissen of je de afkoopsom gebruikt... om een veilig volledige pensioen af te sluiten bij een privaat pensioenfonds... of wellicht op een andere manier wat zorgen voor je oude en zodat je meteen verlost bent van deze belasting. Het is onmogelijk om een prijskaartje te hangen aan je vrijheid. De vrijheid die je het verloren van politici die voor jou willen beslissen over jouw leven. Maar... Hier is een manier om ernaar te kijken. Als je gemiddeld inkomen hebt, dan zal de afschaffing van al deze belastingen en regeltjes ervoor zorgen dat je koopkracht ongeveer verdubbelt. Wanneer dat gebeurt, wat ga je dan doen met het geld? Ga je nu een huis kopen of neem je familie mee op de vakantie waar je altijd van hebt gedroomd, maar die je nooit hebt kunnen veroorloven? Ga je meer sparen voor later? Een bedrijf beginnen, of misschien juist minder werken. Meer van je vrije tijd en je gezin genieten. En het geven goede doelen of, of aan je familie op een manier zoals je dat nog nooit hebt gekund. Nou, wat je ook mee zou willen doen, die kans zou je moeten krijgen. Ja. Niet wat de politici denken dat het beste is, of wat wij denken dat het beste is. Iedere cent die jij verdient, moet voor jou zijn. Om uit te geven zoals jij wil. Sparen of investeren zoals jij wil. Of weg te geven zoals jij wil. Ja. Nou, dan uh, ter afsluiting. Uh, zou je kunnen afvragen, kan de LP invloed uitoefenen op het politieke proces? Nou, niemand kan de toekomst voorspellen. Maar de LP is groter dan ooit, heeft meer afdelingen dan ooit. Zo snel groeiende partij van Nederland tot de social media. We ja, hebben een uitstekende kans om een doorbraak te maken, het debat in de politiek te veranderen en de weg vrij te maken van de overwinning van de LP in 2017. De Amerikaanse LP heeft er ook decennia over gedaan om, uh, om te groeien. En, en maakt nu ook een doorbraak uh, door. Het staat nu vaak op 11, 12, soms zelfs 13 procent, soms zelfs 14 procent in de, in de peilingen. Is het uh, Nederlandse volk klaar voor de dramatische verandering die ik voorstel? Nou, zeker niet allemaal. Maar een snelgroeiende groep mensen heeft vertrouwen in de overheid als probleemoplosser verloren. En staat open voor onze boodschap. En de LP is de enige partij die mensen de vrijheid wil teruggeven om hun leven te leiden zoals ze denken dat het goed is. Niet zoals de politie denkt dat het goed is. En dat is een bijzonder sterke boodschap. En ik hoop. ...dat jullie mij willen steunen in mijn strijd. Ja, dat is een heel mooi verhaal natuurlijk. Uh, maar we zijn even benieuwd wat uh, Arno te vertellen heeft. Mijn naam is Arno Ine. Ik ben 41. Ik woon nu al uh, acht jaar in Mokum, in de rivierenbeurt al heel fijn. Ik, uh, ik ben ondernemer. Ik heb uh, veel uh, ook uh, gefreelanceerd in IT, in design en communicatie... Ik kom uit een heel artistiek en ondernemend nest ook. En um, ik, uh, ik ben aangetrokken tot het libertarisme sinds, uh, ja, sinds de opkomst van uh, Ron Paul. En daarvoor had ik ook al uh, enige aanrakingen met uh, mensen die uh, geloven in vrijheid voor, uh, voor iedereen. En uh, dat er uh, vrijheid gelijkheid komt en vooruitgang. En dat sprak me heel erg aan, ik, uh, ik kom uit een, uh, ik sta eigenlijk tussen de, uh, ja, uh, twee generaties in, zeg ik altijd. En aan de ene kant ben ik door mijn, ja, mijn, mijn start-up uh, uh, uh, geschiedenis in heel veel contact gekomen met, uh, met jonge ondernemers en oude ondernemers. Uh, met mensen die ambities hebben en vooruit willen gaan. En um, ook met nieuwe ideeën van hoe we de, uh, eigenlijk vanuit de samenleving de wereld kunnen innoveren. En um, dat past gewoon heel goed aan met wat er eigenlijk nu allemaal gebeurt. Mensen voelen heel erg dat er een, een soort een nieuwe, nieuwe crisis uh, is ontstaan. En niet alleen maar financieel, maar ook uh, tussen, tussen volkeren en tussen uh, en rijk en tussen landen. Uh, en dat heel veel dingen eigenlijk in de weg staan om gewoon de samenleving een beetje beter te maken. We zijn, zoals dan al aangaf, een heel erg bezig met groeien. We hebben ook heel erg gekeken naar van wat deze generatie en onze generatie nou eigenlijk precies aansprak. We zijn heel erg bezig met het aanwakkeren of het inspelen op het idee dat heel veel mensen dingen proberen zelf op te pakken. Um, al hebben we het uh, over mensen die zoals Elon Musk die bezig zijn om um, ja, de wereld te verbeteren met uh, elektrische auto's of uh of uh, ondernemers die bezig zijn in Afrika om uh, ondernemers daar te helpen. Uh, ga zo maar door. En dat soort innovatie, dat soort bevrijding van... Uh, nou ja, eigenlijk een hele ouderwetse soort uh, instantie. Hè? De overheid die probeert maar gewoon wat dingen te doen... en eigenlijk nooit ergens in slaagt, Omdat het bureaucratisch is en omdat het alleen maar geld verslimt... en omdat het alleen maar de 1% steunt, hè? de grote banken. Dat is de richting die, uh, die ik op wil richting dat, uh, dat vrijheid aantoont dat dat voor uh, een betere wereld zorgt. En uh, gelijkheid en, en vrede onder volk. En dat, dat maakt me heel enthousiast. En zoals ik al zei, ik denk dat ik een heel geschikte kandidaat ben, omdat ik, ja, eigenlijk op uh, de generatie zit van, uh, van nou ja, waar, waar je ook vandaan komt. Uh, de generatie van, uh, ten een uh, moment dat een uur veel, tot de generatie van de nieuwe millennials, die heel erg ondernemend zijn en zelf dingen willen oppakken. En waar ik ook, uh, uh, Heel, ja, eh, heel veel energie van krijgen en optimisme nee. en, en, en, en probeer die groep aan te spreken. En dat blijkt dat het lukt, de partij of de sociale media aanwezigheid groeit. Ik ben zelf betrokken bij het campagneteam um, samen met Robert Valentin, de andere, andere uh, kandidaat. En uh, ja, we hebben een gestage groei en we hopen dan uh, in ieder geval uh, minstens vijf zetels te halen bij uh, de Tweede Kamerverkiezingen. Dus uh, ik, uh, heb er, ik heb er zin in. Ja, ik heb wel een vraag aan, uh, aan zowel Arno en aan Twan. Hoe, uh, hoe dachten jullie de, zeg maar, de aandacht te kunnen trekken vanuit de media? Want we worden natuurlijk allemaal oversteld met, met berichtgevingen. En uh, ja, zeker voor de LP is altijd maar heel beperkte ruimte. Dus je moet meestal in, in een hele korte tijd moet je, een, heel, ja, je heel goed kunnen profileren. Hoe, uh, hoe denk je dat te kunnen gaan doen? Bijvoorbeeld uh, Arno. Nou dat ja, het is een beetje wat wij nu al doen. Hè? Ik bedoel, we hebben goed gekeken naar... Um uh, waar onze nieuwe doelgroepen liggen, hoe wij breder kunnen de, de samenleving kunnen aanspreken. Uh, wat heel erg speelt en ook heel erg speelt bij mensen, is de zorg uh, om de economie, de zorg om uh, terrorisme, de zorg om uh, het, uh, het, ja, uh, dat we later uh, aan, de, aan het werk kunnen allemaal. En um, wij proberen bij uh, heel veel verschillende nieuwsitems een duidelijke mening laten horen van de richting die we vandaan komen. Dat, dat werkt gewoon heel goed. Ik bedoel, als kleine partij kun je, ja, als je dan een persbericht uitstuurt, dan krijg je minder aandacht dan in ieder geval reageert op, op het nieuws. En uh, we proberen daar een heel positieve boodschap uh, aan te geven. Heel duidelijk uh, uh, meegaan met van, ja, hoe de aandacht wordt getrokken of de aandachtspanning is eigenlijk op sociale media. En soms hebben we daar uh, ja, we, we doen het goed. En soms daar hebben we grote treffers bij, uh, bij zitten. Dus het aanspreken vooral bij het hier en nu, wat mensen echt zorgen maakt, wat mensen echt aanspreekt. En ook tegelijkertijd demonstreren hoe wij een betere wereld ervan kunnen maken. Uh, uh, zonder overheid eigenlijk. Uh, ja. Ik kan wel een voorbeeld geven. Laatste een tijdje geleden hadden we een uh, nieuwsitem over de staat die een, een, een enorme bak subsidie kreeg. Uh, van, uh, van, de, van de staat. en uh, De staat is natuurlijk hè, de band. Uh, de staat. Ja. de uh, uh... vorige uitzending. Ja precies. Nou ja, je hebt de vorige uitzending ook al gehad. En ja, dat, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk waanzinnig. En dan leggen we ook gewoon daaruit dat, dat, dat er genoeg mogelijkheden zijn voor ja, creatieven om ook succesvol te worden zonder enige steun. En, sterker nog, uh, ik, ik zit zelf uh, heel erg in de creatieve sector. Uh, het heeft alleen maar voornamelijk dat de creatieve belemmerd Maar om daarop in te spelen en duidelijk laten zien van, kijk, daar kunnen we niet in meegaan. En uh, we zien heus wel dat, uh, dat, dat creativiteit niet in centen uitgedrukt kan worden. Nou, daar hebben we heel veel aandacht over gekregen, of, uh, over ons drugsbeleid, hè? Dat, uh, dat er eigenlijk bericht op bericht aankomt dat, uh, dat er best wel positieve effecten aan, uh, aan bepaalde uh, drugs zitten, zoals uh, nou ja, vandaag kwam er iets over, uh, over LSD uit, dat het uh, enorm goed depressies kan helpen. Nou ja, dat zijn dingen die, uh, die, uh, die nu spelen en waar we op inspringen en uh, waar we heel positief Reacties op krijgen uh, ja, ja, ja, mooi en Ton wordt nog wel eens uh, uitgenodigd natuurlijk door de wat grotere media's, uh, door zijn uh, naar zijn kennis over fiscaal en zo maar Ton hoe uh, hoe denk jij dat uh, de komende periode de aandacht te kunnen trekken um, ja nou um, ik denk dat er heel veel manieren zijn om dat te doen um, in eerste plaats uh, natuurlijk via internet, uh, via onze eigen website, waar we berichten op kunnen plaatsen. Uh, yeah, waar we traffic naar kunnen genereren. Uh, waar we traffic kunnen genereren, bijvoorbeeld door mee te doen aan al die kieswijzers en stemwijzers. Uh, door mee te doen met social media. Nou, dat, dat gebeurt al. Ook, ook heel erg succesvol. Zoals ik zei, we zijn zelfs een groene partij op, uh, op social media, maar dat kunnen we. In verkiezingstijd natuurlijk nog verder uitbreiden. Uh, van de vorige campagne uh, kan ik me herinneren dat er heel veel mensen waren die zich aan hebben geboden als, uh, als vrijwilliger. Uh, de coördinatie daarvan was wel eens moeilijk, hè, want uh, je krijgt dan uh, heel veel van die, uh, van die berichten binnen. En dan moet, die mensen moeten gekoppeld worden aan een, aan een regionale coördinator die zorgt dat iedereen wat te doen krijgt. Uh, dus dat, dat is iets wat je, wat je kunt gebruiken. Al die mensen die zich aanbieden als vrijwilliger, dat kunnen we denk ik de een keer beter doen dan de vorige keer. Uh, met name kunnen we mensen ook uh, vragen om mee te werken aan het spreiden van onze berichtgeving via social media. Uh, verder, uh, free publicity. Dat is denk ik uh, heel belangrijk. We hebben niet zoveel geld als LP. Free publicity is niet alleen gratis, maar vaak uh, is het ook uh, de meest effectieve manier om dat te uh, Mensen advertenties uh, vaak overslaan, uh, maar juist gratis de gedeeltes, die, uh, die lezen of kijken ze wel. En één manier om free publicity te genereren is door uh, heel veel persberichten te versturen en door ook brieven aan de redactie te versturen. Uh, als die geplaatst worden, dan levert uh, dat op zich al free publicity op, maar dat kan ook uh, andere mensen in de media op het idee brengen om ons uit te nodigen. Uh, we kunnen ook uh, stunts organiseren, dat hebben we de vorige keer natuurlijk ook gedaan. Hè. Dat hebben we hebben geld uitgestrooid met een helikopter. En uh, hebben we hebben die stunt bij de Nederlandse Bank uh, uitgehaald. Nou, in beide gevallen heeft dat, heeft dat gewerkt. Dus uh, iets wat, uh, wat bewezen heeft om te werken kun je natuurlijk opnieuw uh, toepassen. Verder denk ik dat het belangrijk is om, om uh, uit te zoeken waar debatten worden georganiseerd. En ons ook uh, ver van tevoren al daarvoor aan te melden. Als je dat uh, pas kort van tevoren doet, dan hebben ze vaak al geen behoefte meer aan nog meer debaters. Dan zitten ze al vol. Als dus je ver van tevoren aankondigt dat je, uh, dat je graag wilt deelnemen aan een debat, dan word je daar vaak uh, voor uitgenodigd. Uh, dat is een, een vorm van, van free publicity die we kunnen uh, genereren. Uh, Goed, zei het al, uh, ik, ik word al vaak gevraagd... Uh, door landelijke media om een uh, commentaar te geven, meestal als het iets met, met fiscaliteit of belastingontwijking te maken heeft. Uh, onlangs heeft uh, uh, de quote mij een onbetaalde column aangeboden, of, of een column is misschien het verkeerde woord. Ik, uh, uh, een column uh, heeft maar, maar een beperkt aantal woorden en uh, moet ook een bepaald format hebben. Nou, die, uh, die, dat soort eisen stellen ze niet uh, aan mij. Dus ik heb vrij veel vragen gekregen om zelf onderwerpen te kiezen en ook het aantal woorden zelf uh, te bepalen. Uh, overigens gaat het dan om de online versie van Quote, uh, van niet de uh, versie, maar daar, uh, daar kan ik natuurlijk graag, graag uh, gebruik van maken om, uh, om de LP uh, meer bekendheid uh, te geven. Oh, dat is mooi. Ja, nog nou, een beter, verder zullen, zullen we ongetwijfeld zendtijd krijgen in het kader van de zendtijd politieke partijen. En nou, als ze een spotje maken, het hoeft niet zo heel erg duur te zijn. Voor een keer is dat volgens mij gelukt voor om dat onder de 500 euro te houden of zo. En dan krijg je ook gratis publiciteit mee. Dus dat moeten we zeker weer doen. Verder posters plakken. Nou, het, het mooie is dat er heel veel gemeenten zijn tegenwoordig waar je niet meer hoeft te plakken. Waar je alleen maar een e-mailtje hoeft te sturen met een... Een, bestand, een posterbestand en dan, uh, dan zorgen zij ervoor dat die uh, posters opgehangen worden. Dus daar moeten we zeker gebruik van maken. Dus ook dat moeten we uh, uh, goed in de gaten houden wanneer de deadlines zijn om die e-mail te sturen aan die verschillende gemeentes. Um, ja, verder uh, natuurlijk flyeren. Uh, dat, dat is ook altijd uh, uh, iets wat, uh, wat goed werkt. Hè, omdat uh, dat je dan de kans hebt om... Face-to-face -face contacten maken en, uh, als mensen je op meer manieren tegenkomen, dan gaan ze de partij serieuzer, uh, nemen. Um, ja, ik denk dat, uh, dat free publicity, dat dat met name moet zijn waarop we ons gaan richten. Dus, uh, denk ik dat het goed is, heel veel libertariërs kunnen we goed schrijven. Maar ik denk dat het goed is dat veel mensen persberichten gaan schrijven, uh, eh, brieven aan de redactie gaan, uh, gaan schrijven, uh, en zelfs er worden die dingen niet overgenomen door, door, een, door een tijdschrift hè? of door, uh, door welke medium dan ook. Dan kunnen ze gewoon zelf verspreiden op onze eigen website, op onze eigen social media. Op die manier is het werk dan niet van niks geweest. Dus dat het het is eigenlijk een, iets wat niet mis kan gaan. Ik wil nog even aanvullen trouwens. Ik sluit natuurlijk aan met de punten van, uh, van Tron zeker. En um, we zijn nu ook uh, aan de achterkant heel erg bezig met, uh, met het aanspreken. van. Er, zijn, er komen ook steeds meer vrijwilligers bij. En um, we hebben natuurlijk aan de achterkant ook een, uh, een campagneplan nu opgesteld. Met uh, en verschillende werkgroepen. Dus de, de structuur kristalliseert uh, steeds meer aan de achterkant van de LP. Dus um, um, om bepaalde acties te kunnen doen. Hebben we steeds meer mankracht uh, tot onze beschikking. En ook steeds meer. Uh, ook meer inzicht hoe we dat kunnen doen. Dus uh, ik, uh, ik, uh, ik zie dat ook heel erg positief in hoe dat allemaal uh, zal gaan, inderdaad. Nou, voor duidelijkheid, Arno, jij zit bij de werkgroep uh, LP uh, Permanente Campagne, Ja, klopt. Ja. Uh, klopt uh, dus ja. doe nog even een oproep, uh, misschien luisteren mensen die uh, enthousiast worden als ze jullie twee horen. Dus uh, okay. waar kunnen ze terecht? Ze kunnen sowieso uh, een mailtje sturen naar uh, info@libertarischepartij.nl of secretaris@libertarischepartij.nl. Um, onze Facebook-groep, uh, althans onze Facebook-pagina LP, die staat altijd, uh, is altijd uh, bereid om een, een, een, een berichtje te ontvangen via messenger. Um, en uh, ja, we zoeken nog altijd mensen die enthousiast zijn over het idee dat uh, dat uh, uh, dat je de, de samenleving wil veranderen, samenleving vrijer wil maken, dat je gelooft in innovatie. En uh, we zoeken nog mensen die. Uh, ervaring willen opdoen. Iets wat, wat je mooi op je LinkedIn kan zetten voor uh, bijhelpen. Of met, met de marketing of promotiecampagne voor de Libertarische Partij. Of met social media ervaring. Uh, community managers, uh, vrijwilligers, die uh, hebben we nog steeds nodig. Uh, misschien later ook nog mensen die ons gaan meehelpen met, uh, met flyen. Of uh, uh, ja uiteindelijk uh, zoeken we altijd mensen die gewoon... Uh, ja, uh, meer, uh, ja, uh, misschien betrokken willen raken bij de vorming van een uh, spannende, nieuwe, opkomende kleine partij, zoals de LP. Nog een vraag aan Twan en uh, Arno, want Twan had het net over de EU en dat we daaruit moeten betrekken. Maar het is zo dat veel mensen denken dat het goed is voor de handel en de vrede en weet ik het allemaal. Vraag me af, hoe gaan jullie dan mensen daarvoor een beetje, een beetje klaarstomen? Hoe mensen daarvoor gaan klaarstomen? Nou, ja, door, door gewoon met goede argumenten te komen natuurlijk. Uh... Okay, geef je eens een paar voorbeelden? Nou, het allerbeste argument om uit EU te treden is het argument van concurrentie. Dat is een argument wat je helaas heel zelden hoort. Maar de concurrentie tussen bedrijven is, is heel belangrijk. Dat, dat vindt bijna iedereen gelukkig. De concurrentie tussen staten, tussen overheden is nog veel belangrijker. Als, als bedrijven niet met elkaar concurreren, dat de overheid de concurrentie beperkt... dan leidt dat tot hogere prijzen, dan leidt dat tot uh, minder goede service, minder, minder innovatie... Minder economische groei, dat is allemaal heel jammer. Maar als er te weinig concurrentie tussen staten is, dan zijn de gevolgen veel dramatischer. De overheid heeft namelijk heel erg veel macht. En uh, macht moet je zoveel mogelijk decentraliseren. Als het tegenovergestelde gebeurt, als macht wordt gecentraliseerd, dan is dat heel erg gevaarlijk. Dan uh, kan dat uh, leiden tot uh, ja, een, een enorme groei van de schade die de staat aanricht. Dan kunnen ze de belasting ontzettend veel verder gaan verhogen. Dan kunnen ze... Veel meer regels invoeren. Dan kunnen ze veel meer sectoren van de economie naar zich toe trekken en, en monopoliseren. Dan kunnen ze veel gemakkelijker uh, vrijheden van de vrijheden van de burger ondermijnen. Uh, en daar is dan vrij weinig tegen, tegen te doen. Ik zal het illustreren aan een voorbeeld, een voorbeeld van belastingconcurrentie. Uh, tot, uh, tot 1980 was de trend wereldwijd uh, hetzelfde, namelijk belastingen werden overal ter wereld steeds hoger en hoger. Uh, de, het gemiddelde toptarief van de inkomstenbelasting van het gemiddelde UZO-land, het gemiddelde industrieland, dat was 68%. Nee, dat is nu een heel stuk lager. Dat is nu uh, zo'n zo 48%. Uh, procent. Dat is dus 20 punten lager dan in 1980%. Uh, het gemiddelde toptarief van het gemiddelde Oezoland voor de vennootschapsbelasting, de winstbelasting voor bedrijven, dat was in 1980 uh, zo'n 48% procent, en dat is nu zo'n 23%. Procent. Dat is dus met 25 punten gedaald. En de reden dat dat is gedaald, dat heeft niets te maken met dat uh, met de politici ons zielig vinden, of, of met mensen liefheid van, van de politici, dat ze het ons niet langer wilden aandoen dat we zulke hoge belasting moesten betalen. De enige reden dat die tarieven zo fors zijn gedaald. Dat is, dat is concurrentie, belastingconcurrentie. Sinds 1980 uh, is de, de wereldeconomie uh, verder geglobaliseerd. Het is makkelijker geworden voor mensen om uh, hun kapitaal uh, te, te laten verhuizen. Het kapitaalvlucht is gemakkelijker geworden... Maar voor mensen zelf, zeker voor talenteerde mensen zelf... is het gemakkelijker geworden om met de voeten te stemmen... om, om, om te emigreren, om te verhuizen naar een ander land... en op die manier te vluchten voor hoge belastingen... naar landen met, uh, met, met lagere belastingen. En die concurrentie, uh, die concurrentieslag... die heeft die lage trieven veroorzaakt. Wat denk ik, ook een, uh, denk ik ook een factor is geweest... Uh, is dat er een aantal politici waar die ideologische redenen... besloten hebben drieven voor te verlagen. Met name heb ik het dan over Reagan en Thatcher... Want Reagan heeft uh, de belastingen... de toptarief voor de inkomstenbelasting verlaagd... van 70% toen hij president werd... naar 28% toen hij uh, met pensioen ging. En um, Thatcher uh, uh, heeft iets nog radicalers gedaan... Uh, in zekere zin. Want de toptarief in Groot-Brittannië... voor de inkomstenbelasting was toen zij werd gekozen in 1979. Dat was um, 83% waarvoor inkomsten uit vermogen... Was het 97%? Oeh, dat is echt een hele, dat, hele paarden. helder Dat tarief dat heeft ze uh, verlaagd naar 40% voor beide vormen van inkomen. En um, ja, dat, dat heeft die, die, die concurrentieslag natuurlijk heel, heel erg geholpen. Hè? Dat heeft ervoor gezorgd dat andere landen, waar vaak uh, regeringen zaten die helemaal geen trek hadden om belasting te vragen, gedwongen om dat toch te doen. En op die manier is die, is die concurrentie uh, versneld, hè, verhevigd, en is, die, is de tariefverlaging ook. Uh, ook uh, uh, versneld. En wat ook heel erg interessant is... als je de cijfers bekijkt uh, uit die tijd... dan uh, blijkt dat, uh, dat Amerika... Uh, uh, dat is dan een, een voorbeeld wat ik, uh, wat ik min of meer in mijn hoofd ken... Uh, heel duidelijk aan de Lever Curve zat. Dat uh, uh, zal ik even uitleggen. De Lever Curve, genoemd naar Arthur Laffer, dat is een, een econoom die zei... als de overheid 0% belasting heeft... dan krijgen ze 0 inkomsten... Als de overheid 100% belasting heeft, dan krijgen ze ook nul inkomsten. Dan gaat iedereen stoppen met werken. En het optimum vanuit de staat beredeneert, dat ligt daar dus ergens tussenin. En als de staat uh, meer belasting heeft, dus een hoger tarief heeft dan het optimum... dan is het resultaat niet dat ze meer uh, inkomsten hebben... maar dat ze juist minder inkomsten hebben. Dus dat ze dus niet alleen uh, schade toebrengen aan, aan de belastingbetaler... maar ook aan zichzelf. Ze dus ook hun eigen vlees snijden. Nou, toen Reagan het tarief heeft verlaagd van 70% naar 28%, toen bleek dat de, de rijkste Amerikanen, dan bedoel ik de Amerikanen die een inkomen hadden van meer dan 200.000 dollar per jaar, gecorrigeerd voor inflatie, die gingen, die gingen vier keer zoveel afdragen. He, dus in absolute termen, in dollars. Dus het tarief ging wel omlaag. Maar ondanks dat het, tarief, het toptarief omlaag ging, en de andere tarieven ook, gingen de inkomsten van de staat met een factor 4 omhoog. He, dat, dat toont aan hoe ver uh, Amerika over die lever curve optimum heen uh, zat... Maar Amerika was dus er zomaar niet bijzonder. Het gemiddelde tarief in het gemiddelde industrieland was 68% des tijds. Dus Amerika was zomaar niet bijzonder. Dus al die andere landen, die zaten natuurlijk ook aan de verkeerde kant van, uh, van de levercurve. curve. Nou, ook daar was het zo dat de staat niet alleen de blassomtalen schade toebracht, maar, uh, maar zichzelf ook. Nou, ook dat toont dus aan hoe belangrijk concurrentie is. En niet alleen voor mensen zoals wij die de overheid zien als een inherent schadelijke organisatie... die zo klein mogelijk moet worden gemaakt. Maar ook mensen die de overheid de warm hart toe dragen. Die het heel belangrijk vinden dat de overheid allerlei uh, uh, uh, dingen voor ze doet. Zelfs die mensen die zouden heel erg uh, warm voorstander voor van concurrentie moeten zijn. Omdat zonder concurrentie uh, gebleken is uit de geschiedenis van de jaren 70 en daarvoor... dat die tarieven steeds hoger worden, eh, waardoor eh, per saldo de staat juist minder geld eh, binnenkrijgt. Um, hm. nou, die concurrentie die werkt niet alleen op het vlak van, uh, van belastingen, maar ook, ook, uh, ook op andere vlakken. Behalve de, de, de, de lastendruk, hè, dat is natuurlijk een belangrijk motief voor mensen om hun kapitaal te verplaatsen of zelf te verhuizen. Maar ook de regeldruk uh, moet je niet onderschatten. En dat wordt over het algemeen heel erg onderschat. Mensen, in eerste plaats beseffen de meeste mensen helemaal niet... hoe ontzettend hoog die regeldruk is. Dat er gewoon honderdduizenden regels zijn... waar, waar mensen zich aan moeten houden. Dat komt omdat het, dat die regeldruk vooral op bedrijven is gericht. En de meeste mensen die hebben dus een flauw idee... van wat voor regeldruk het, bedrijf, het bedrijfsleven mee te maken heeft. Maar ze plukken daar wel de vrangen vruchten van. Want dat is enorm slecht voor de economische groei. Er is in Amerika onderzoek gedaan naar wat die, hoeveel dat nou eigenlijk kost. Hoe, hoe, hoeveel de economische groei nou leidt... onder de regeldruk. En daar bleek dat als Amerika... in de periode van uh, 1945 tot, uh, tot 1990... Uh, die, die jaren mo die, moet je even vastpinnen, dat ik zou er een paar jaar naast kunnen zitten... maar dat is ongeveer de periode die ze hadden bekeken. Ze zeiden nou als de Amerikaanse regeldruk die periode constant was gebleven en niet was gegroeid... dan was de economie uh, meer dan dubbel zo groot geweest. Met andere woorden, dan was de, dan was de levensstandaard twee keer zo hoog geweest... als de koopkracht van de Amerikaan... Twee keer zo groot geweest als dat die in werkelijkheid was. Dus die, je, moet, je moet die regeldruk niet uitvlakken. En ook voor regeldruk geldt dat concurrentie neerwaarts uh, invloed heeft op de, op de regeldruk. Het aantal regels dat het afgeschaft tot, uh, tot eind jaren 70, dat was minimaal. Er kwamen eigenlijk alleen maar regels bij en afschaffen, dat deden ze eigenlijk niet. De regulering, afschaffen van regels, dat is eigenlijk ook iets wat pas sinds eind jaren 70 op gang gekomen is. Door die globalisering en die toenemende concurrentie tussen Tussen staten. Yeah. En nog steeds is het zo dat iedere regel wordt afgeschaft. er gewoon weer tien nieuwe bijkomen. Dus het is niet zo dat de regel ook echt kleiner eh, wordt. Maar in ieder geval worden er uh, regelmatig regels afgeschaft. En vaak zijn dat ook wel eerlijk gezegd. de uh, hele schadelijke regels uh, die, die afgeschaft worden. Dus dat is toch een, uh, een pluspunt. En ook als je kijkt naar uh, monopolievorming, dan zie je dat uh, tot 1980 de trend was dat de staat steeds meer sectoren van de economie monopoliseerde. En ja, dat er steeds meer staatsmonopolies kwamen. Uh, privatisering, dat bestond eigenlijk helemaal niet tot, tot 1980. De eerste privatisering in de wereldgeschiedenis, bij mijn weten, dat was Bert Stellecom uh, onder Thatcher. Kort nadat ze verkozen was, was in 1979 of in 1980 of zo, als ze dat geprivatiseerd. Dat was eerst privatisering. Daarvoor bestond het woord privatisering niet eens. Want dat was er nooit gedaan. En uh, nou, inmiddels heeft de term privatisering een, een negatieve bijklank gekregen, voor heel veel mensen. En dat komt met name door de schijnprivatiseringen, zoals die van de NS uh, bijvoorbeeld, die dan vervolgens natuurlijk mislukken. Uh, dus er komt helemaal geen privatisering, want de aandelen bleven gewoon van de staat. Maar de, de echte privatiseringen, daar waar, waar bedrijven echt zijn losgemaakt van de overheid. Uh, waar de aandelen daadwerkelijk aan, aan de markt zijn overgedragen... en waar concurrentie is toegestaan... Waar, waar is gedemonopoliseerd... daar zie je dramatische successen. als je bijvoorbeeld kijkt naar de telecommunicatie... Hè, dat was vroeger een staatsmonopolie... en uh, om even een voorbeeld te geven... van, van hoe, dat, hoe flijkend dat is voor innovatie... Uh, ergens eind jaren 50... werd voor de PTT een, een telefoon uh, ontworpen... Uh, dat was een grijze telefoon met een draaischijf... de T65... en... Uh, en, en, en die moest iedereen verplicht huren. Dus iedereen neemt wel precies dezelfde telefoon. Yeah. En, kan er en dat model, rekenen, dat, model dat, dat, is, dat, is, dat was een heel succesvol model... Want dat bleef gewoon, jarenlang bleef dat het enige model. Pas toen de monopolie werd opgeheven, eind jaren 80, begin jaren 90... toen pas begon BTT langzaam maar zeker met wat meer modellen te komen. Nou ja, en, en, en inmiddels weten we natuurlijk hoe het is gegaan met de innovatie... sinds, uh, sinds de monopolies opgeven. Onze telefoon die we nu onder onze, onze broekzak hebben zitten... Die kan meer dan een computersroodse volkswagenbus doen uh, uh, ter tijd. Dus uh, de innovatie is dramatisch gestegen. Terwijl er daarvoor dus decennia lang gewoon stagnaties geweest. Net zoals ze in de DDR uh, eind jaren 80... toen in dezelfde band rondreden als begin jaren 50. Omdat er geen enkele innovatie was... zo hadden wij dat ook met onze telefoon. Dat was ook een enkele innovatie. En dat is wat er gebeurt als, als, als een staat iets monopoliseert. En dat is een feit wat ze nu ook doen met, uh, met onze wegen... en onze gezondheidszorg en ons onderwijs. Dat is ook een de facto, waar je diezelfde stagnatie uh, ziet. En uh, vandaar ook dat ik heel erg optimistisch ben over de economische groei... ...die mogelijk wordt als die monopolies worden opgeheven. En ook daarvoor geldt dus weer dat concurrentie heel erg belangrijk is. En want sinds die concurrentie is toegenomen, sinds die globalisering is toegenomen... ...zie je dat steeds meer landen, steeds meer monopolies hebben afgeschaft... ...en hebben overgelaten aan de, aan de markt. Um, nou en, en de EU is in feite op weg om een kartel te worden... Ja, de EU is ooit begonnen als een heel goed idee. Het idee van de Europese Economische Gemeenschap, de EEG. Dat was een idee om juist economische vrijheid te vergroten. Om invoerrechten af te schaffen. Om andere uh, barrières voor handel af te schaffen. Om invoerkorten af te schaffen. Ja, om een vrijhandelszone te creëren. Dat was op zich een heel erg goed idee. En Tot uh, circa 1992 was het ook zo dat de, dat de Europese Economische Gemeenschap... waarschijnlijk veel meer vrijheid heeft gebracht dan gekost... Maar die economische eenwording die was min of meer klaar rond 1992. En eigenlijk hadden die Europese ambtenaren toen moeten zeggen... we zijn al verbodig geworden, stuur ons maar naar huis. Maar dat hebben ze niet gedaan. In plaats daarvan hebben de eurocraten uh, besloten om een nieuw doel te stellen... van een de politieke eenwording. En sindsdien zie je steeds meer centralisatie, zie je steeds meer harmonisatie. En zie je dat regelgeving door de hele Europese Unie hetzelfde moet zijn... waardoor er uh, geen concurrentie meer is op regeldruk... En ook met belastingheffing begin je dat al te zien. De BTW, daar, daar hebben ze ook een kartel voor gevormd. En voor de BTW geldt nu een minimumtarief dat alle Europese lidstaten per se moeten, moeten uh, volgen. Uh, sinds, die, sinds een aantal jaren is het nu ook zo dat uh, als je als uh, ondernemer uh, een elektronische dienst levert aan een, aan een andere lidstaat, aan een klant van een andere lidstaat... Dan moet je het btw tarief van de klant, van het land van de klant hanteren, in plaats van je eigen btw tarief van het land waar je zelf bent gevestigd, zodat concurrentie uh, op dat vlak ook is uitgeschakeld. Vroeger gingen heel veel bedrijven naar Luxemburg, zoals Skype bijvoorbeeld en PayPal, die gingen naar naar Luxemburg om om van de lage btw te genieten. Nou, dat dat heeft inmiddels dus geen zin meer. Uh, sinds uh, sinds kort is het nu ook zo dat als je fysieke producten verschrijft uh, naar een andere lidstaat als webshop, dat je ook uh, zelfs als kleine webshop dat je ...btw-tarief moet hanteren van het land waar de klant is gevestigd... Uh, ...zodat ook daar de concurrentie uh, is, uh, is beperkt... Uh, of, ...of eigenlijk uitgeschakeld op, op, op, op basis van btw-tarieven. Uh, men is ook bezig met uh, het harmoniseren van de grondslag... ...voor de vennootschapsbelasting voor de winstbelasting... En ...wat ook uh, een stap is in de richting van een minimumtarief... ...voor de vennootschapsbelasting. De, de bailouts zijn ook aangegeven om, uh, om lidstaten met lage VPB-trief te dwingen die te verhogen. In het geval van Cyprus is het ook gelukt. Hè. Cyprus is om zijn VPB-trief te verhogen van 10%, wat toen het laagst-trief in de Europese Unie was, naar 12,5%. Uh, dat hebben ze ook weer bij de, bij de Ierse regering. Tegen de Ierse regering zeiden ze ook: je krijgt geen bailout. Daar zijn jullie ze het van 12,5% verhogen. De Ierse regering hield gelukkig de, de, de rug rechter en zei: uh, nou, laat die bailout dan maar zitten. Laat de bank wel failliet gaan. Nou, dat, uh, dat heeft gewerkt. Hè. Toen, zei, toen zeiden Merkel en Sarkozy van nou, weet je wat, uh, je krijgt je bij gewoon toch. Uh, ook al houden jullie trieven 12,5 procent. Uh, maar uh, dat, dat zijn al voortekenen van de route die men uh, wil inslaan. Hè. Men wil steeds meer concurrentie beperken. Men wil een kartel vormen. Op het liefst gewoon minimumtrieven in de Europese Unie. En vervolgens gewoon harmonisatie. Gewoon hetzelfde trief in de Europese Unie. En het volgende stap is natuurlijk een federale inkomstenbelasting. een federale vennootschapsbelasting. Zoals het ook in de Verenigde Staten is gebeurd. De Verenigde Staten zijn eigenlijk het grote voorbeeld voor de Eurocraten, zullen het liefst de Verenigde Staten van Europa. Nou, in Amerika heeft het ook heel lang geduurd. De Amerika is, op, is, is, is, is opgericht in, in 1776. Pas in, in 1913, dus, dus, dus uh, anderhalve eeuw later, is daar een federale inkomstenbelasting ingevoerd. En die begon dan met een heel laag tarief van een paar procent, of dat tot tarief zeven procent was of zo. Ja, alleen voor miljonairs. En, en, ja, we weten allemaal hoe het middels is. Inmiddels hebben de Verenigde Staten de hoogste winstbelasting van de hele wereld. Hè. De, de, de de, verder, de, de, winstbelasting federaal is in Amerika 35%. Dan heb je ook nog, de, de hebben ook nog een eigen belasting of op, op het algemeen. dat je vaak op 38, 39% uitkomt als het hoogste tarief. Ik hoor je vandaag de grond. Ja, dat is mijn zoontje die, uh, die verwacht dat ik hem even in bed leg. Hebben jullie even een minuutje? Ja, anders uh, ga, ga ik even met uh, verder is ook goed. Oh, nou, even verder. Tot zo. Nou, Twan uh, krijgt zijn column wel gevuld uh, bij de quote, denk ik. Ah. David, ben je al uh, klaargestond? <laughs> Helemaal, ik was, ik was sowieso al klaar, maar goed. Uh... Ja. Uh, uh, bij het debat heb je vaak maar beperkte uh, tijd. hè? Ja, precies. Ja, precies. Ja. Nou ja, ik bedoel, heel duidelijk uh, uitgebreid verhaal. Ik kan er iets korter van stop, van zijn. <laughs> Is um, dat, dat Twan op een bepaald punt had het over, uh, over een exit. hè? Dus over een exit en hoe je mensen daarvoor gaat uh, voorbereiden. Om het zo ja, te In ieder geval, mensen gaat. Uh, Eigenlijk een beetje onze, uh, onze visie gaat zien. Um, ik heb die discussie natuurlijk heel vaak met, met ja, ik heb vrienden van, uh, uh, van zowel links als rechts. En zij, van, vanuit hun standpunt is heel vaak de Europa eigenlijk een vergrote versie van de Nederlandse overheid. Hè? Iemand die voor ze zorgt. Alleen, um, ja, Europa is een... En dat is ook een punt wat ik vaak uh, bij hen aandraag. Europa is gewoon een hele ja, dubieuze organisatie. Het doet me elke keer pijn in mijn hart... als ik uh, mensen met bootjes vanuit, uh, vanuit Afrika naar, onze, naar de Middellandse Zee... Probeer, uh, zie oversteken en met al die mensen verdrinken dan... alleen maar door de Europese muur. Um, de, de conflicten die Europa zich uh, nu uh, gaat aanmeten... door te bemoeien met, uh, met uh, conflicten in, in, in de Balkan of met Turkije... Of in het Midden-Oosten uh, de constante corruptie van politici hun weerstand tegen innovatie. En het was bijvoorbeeld laatst, dat was al een tijdje geleden, een paar jaar geleden alweer, dat het Europese parlement uh, goedkope zonnecellen uit China uh, had tegengehouden of uh, zonnepanelen. We hadden hier allemaal met goedkope zonnepanelen kunnen zitten ondertussen. Um, dat soort dingen maak ik me echt zorgen over en dat mensen heel erg snel die verantwoording uh, loslaten en aan een, ja, een politici of een groep politici die uh, ergens in Brussel zitten en dingen regelen waarvan je eigenlijk niks kan zien wat er gebeurt. Het TTIP bijvoorbeeld, hè? ook een heel groot ding. Dat vrijhandelsbedrag, uh, dat er gewoon eigenlijk zonder toestemming van, van de bewoners van Europa erdoorheen gedrukt is. Bij, of bijna gewoon doorheen gedrukt is. Kijk, dat zijn allemaal van die punten waarvan ik mensen duidelijk maak dat, dat Europa of het Europese parlement niet goedgezind was. En we hebben helemaal geen parlement nodig om um, te kunnen reizen en om te kunnen. Handelen met elkaar uh, om vrienden te ontmoeten in Duitsland of Spanje of Italië. Um, dat is een beetje mijn, mijn, mijn perspectief. Gewoon uh, oh, nou, terug naar 1992. Uh. Ja, nou ja, ik wil liever vooruit. Het, het is Europese parlement het is niet echt een innovatief, ja, ook een initiatief orgaan. We hebben dus in 1992 begonnen, zeg maar. Daarvoor had je inderdaad uh, dat, um, het vrij verkeer van uh, personen en goederen. Ja, dat ging gewoon goed. Ja. Ja, weet je wel? En ik ben dan niet iemand die zegt, uh, heel conservatief ben. En dan zegt van, nou, we moeten weer terug naar de oude tijd. Nee, ik, ik, ik wil echt... Uh, uh, ja, ik bedoelde meer mee van uh, terug naar, uh, de, dat zeg maar, voordat de politieke Unie er was. Ja, ja, nou ja, kijk, we kunnen uh. veel dingen zelf regelen en we, ik denk dat mensen het ook gewoon door hebben, dat ze dat soort reglementen gewoon echt niet nodig hebben om een, een mooie vrije samenleving met elkaar te hebben. Uh. Is dat het voor dat je vraag een beetje deed? Ja, dat ging wel goed. We uh, ja. hebben ja, uh, een paar mooie one om uh, af te sluiten. <tak> Waar wil je een one Even kijken. Een manliner. wauw. Uh, ik zag hem weer wel. Okay. <laughs> <laughs> Meestal hebben lij lijsttrekkers die al klaar liggen. Wanneer ja, dat klopt. Ja. Ja. Lijsttrekker te worden. Ja, die... Kijk, ik, ik kan er wel een paar geven natuurlijk. Uh, maar die, die kennen jullie al, maar dat mag de pret niet drukken. Hoe kleiner de staat, hoe beter het gaat. De overheid ja, is het uh, probleem, niet de oplossing. Uh, minder uh, overheid, meer vrijheid. Ja. Ik denk, uh, minder regels, minder belastingen, minder overheid, minder ambtenaren, meer vrijheid. Ja, inderdaad. Ik, ik had trouwens ook nog een paar vragen. Afgelopen jaar is, uh, is het uh, punt van immigratie uh, ook een, een heet hangijzer geworden binnen de LP ook. En binnen de Libertarische Beweging. Oh ja, zeker. En ja, wat, zijn jullie, uh, wat hebben jullie daarover te zeggen? Laten we gewoon ja. even met uh, Twan beginnen? ja. Nou goed, vanuit het libertarisch principe is het natuurlijk heel simpel. Het zelfbeschikkingsrecht betekent dat je geweld alleen maar mag gebruiken ter verdediging. Als iemand probeert inbreuk te maken op je lijf of goed, dan mag je hem met geweld minst proportioneel tegenhouden. Dus geweld mag je gebruiken tegen moordenaars, tegen dieven, tegen rovers, verkrachters, oplichters, inbrekers... Uh, tegen deze mensen mag je geld gebruiken en dus niet tegen immigranten uh, kijk op het moment dat een immigrant een dief wordt of een inbreker wordt of een verkrachter wordt dat is het ander verhaal, dan mag je geld tegen gebruiken dan mag je hem opsluiten en, uh, en als je zo moet het land zo uitzetten daar zou ik niet uh, zo moeite mee hebben maar waar ik wel moeite mee heb dat is om onschuldige mensen, mensen die gewoon uh, hier willen komen werken uh, die hier een baan gevonden hebben, die een, een werkgever gevonden hebben, die ze graag wil inhuren die een huisbaas gevonden hebben, die graag een appartement en zo wel verhuren, uh, als, als zo iemand ...wordt tegengehouden... ...dan is dat niet alleen maar een schending van de rechten... ...van die immigrant... ...want hij wordt dus aan de grens... ...die iemand met een pistool tegengehouden... ...die zegt als je toch, toch het land probeert binnen te komen... ...dan gaan we geld gebruiken... ...want je mag er niet in... ...maar het is ook een schending van de rechten... ...van, van, van de mensen die al in Nederland zijn... Want als, als ik iemand wil inhuren om in mijn bedrijf of in mijn huis uh, voor mij te werken, dan wordt dat dus uh, onmogelijk gemaakt. Uh, en uh, als ik uh, een, een appartementje zou willen verhuren aan een, uh, aan een immigrant, dan wordt mij dat onmogelijk gemaakt. Dus het is een, een schending van de rechten, zowel van de immigranten als van de Nederlanders. Uh, dus dat, dat is een principieel punt. En uiteraard begrijp ik dat daar ook wat tegen in te brengen is, namelijk het argument van de verzorgingsstaat, het argument dat uh, ja, dat er uh, relatief vele immigranten zijn die, die afkomen op, uh, op gratis onderdak en gratis onderwijs, en gratis zorg en gratis geld. En die het ook niet zo nauw nemen met de vrijheid van een ander bijvoorbeeld. Ja, maar goed, maar kijk, immigranten die vervolgens een misdrijf gaan plegen. Zoals ik al zei, als je, als je tegen die mensen geld gebruikt, die opsluiten, die tot schade omdwingt, die het land uitzet. dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ik heb het juist over de vreedzame immigrant. De, de productieve immigrant. Iemand die geen kwaad doet. Hoe ga je daarmee om? En uh, nou, het, het, het bezwaar daartegen, wat je dan het horen krijgt, dat is ze komen af op de, op de gratis. Uh, zorg, gratis onderwijs, uh, gratis onderdak gratis uh, geld. En dat kost uh, de handen handenvol geld. Nou, dat argument begrijp ik. Hè. Vandaar ook dat, uh, uh, dat de LP al sinds jaar en dag uh, standpunt heeft... dat uh, immigranten geen recht hebben op uitkeringsbesities... of, of uitkerings andere privileges van overheidswegen. Net zoals Nederlanders overigens. Maar uh, dat, uh, dat geldt ook voor, voor immigranten. Um, en en punt dat je dan vaak weer krijgt is... ja, oké, okay, maar hoe doe je dat dan in de overgangsfase? Want die zandjes staat, die is er nu eenmaal. En daar heb ik ook een antwoord op. Um, ik zou zeggen, laten we uh, kijken naar een land... dat datzelfde probleem ook heeft gehad... en dat op een hele goede manier heeft opgelost. Uh, uh, en dat land dat is Cyprus voordat het lid werd van de Europese Unie. Voordat Cyprus lid werd van de EU in 2004 was het zo dat... Uh, ze een bijzonder liberale immigratiebeleid hadden. Dus iedereen die een baan vond op Cyprus, die was welkom. Die, die kreeg uh, gewoon een werk- en een, een verblijfsvergunning. Maar uh, die had geen recht op uitkeringen. Die had geen recht op subsidies. En wat ook interessant was, uh, ze hoefden ook geen sociale premies te betalen. Uh, nou, ik, ik heb zelf uh, heb ik een kantoor geopend op, op, uh, uh, op Cyprus in 2001. Uh, dus voordat Cyprus lid van de EU en in die periode was het dus heel normaal dat collega's naast elkaar zaten te werken hè, in dezelfde ruimte, en de ene zat achter de, de ene was een Cypriot, achter het ene bureau, en die betaalde wel sociale premies, en die had dan ook recht op een dekking die had recht op een uitkering, en zijn collega dat was dan uh, vaak een Nederlander hè, uh, maar ook uit andere landen kwamen de mensen, die, uh, die hadden dan uh, die, hoefde die premies te betalen, maar die hadden ook geen recht op een uitkering, en je zou denken die Cyprioten zullen dan wel jaloers zijn geweest dat hun collega's die premies niet hoeven te betalen, maar dat was helemaal niet zo. Die Cyprioten die zagen juist in dat dit model ervoor zorgde dat er heel veel uh, productieve buitenlanders naar Cyprus kwamen die een belangrijke bijdrage leverden aan de Cypriotse economie. Die vergroeiden dat de economie in die tijd vaak met 5 tot 7 procent per jaar groeide. Um, en, uh, en zo kan het dus ook. Nou helaas toen Cyprus lid had van de EU... Moesten ze dat systeem afschaffen, want dat was discriminatiebasis van de nationaliteit, dus dat mocht niet meer. Eh, waardoor het voor eh, mensen uit de EU ineens heel makkelijk werd om te emigreren, Cyprus, maar voor mensen van buiten de EU ineens heel moeilijk uh, werd. Maar dat model dat, dat werkte heel erg goed uh, en daar kunnen wij een voorbeeld uh, aan nemen. Arno? Oh, <laughs> ja. <laughs> Kijk, wat, wat er bij mensen nu heel speelt is gewoon, en, en dat is uh, of dat een recht of onterecht is, natuurlijk, o, o, o, angst voor terrorisme. Ik, ik, ben, ik ben daar heel erg duidelijk in. Um, als we een een overheid, die mag natuurlijk niet afdwingen. Hè? Dus we, we gaan even van de overheid waar uh, die uh, op een vrijwillige basis op moet staan. En een van de hoofdrollen van die overheid is het garanderen van veiligheid van mensen. Uh, ik kwam laatst een artikel tegen is dat, dat justitie eigenlijk gewoon niet de capaciteit had om alle verschillende asielzoekers die in Nederland kwamen uh, uh, ja, uh, te, te controleren of die situatie onder controle te houden. Ik ben er heel duidelijk in. Vrije immigratie moet gewoon kunnen, maar dat moet gewoon veilig kunnen. En uh, Als je veiligheid van de bewoners garanderen, dan kunnen we dat ook doen. Um, dan kunnen we, dan, ja, dus veel meer ondersteuning voor voor voor immigratie. Maar we moeten wel rekening houden met wat er ook nu speelt in de samenleving. Um, ik denk uh, dat, dat, dat uh, Twan inderdaad een goed punt maakt, de staat. maar ja, een Libertarius of een libertarische partij die zal uh, inderdaad jarenlang al voor het afschaffen van het subsidiestelsel. Dus dat, daar vallen ook gewoon mensen bij die gewoon het land nieuw inkomen, uh, binnenkomen, nieuw in, binnenkomen. Um, maar ja, de, de staat moet gewoon veiligheid kunnen garanderen. Die moet gewoon uh, voor zorgen dat... Uh, dat we onder de meest uh, veilige omstandigheden kunnen leven. En dat we uh, de mogelijkheden tot terrorisme gewoon kunnen afknijpen bij de, bij de bron. Alhoewel, wil ik daar wel even een, een subtiliteit in maken. En natuurlijk, wordt wordt terrorisme breed afgemeten in de, in de media. Maar als je dan werkelijk kijkt naar de, de schade die ze doen aan de samenleving, uh, aan de slachtoffers en dat soort dingen, is dat... ...schromelijk overdreven ten opzichte van, ja, van, van andere dodelijke ongelukken of ongevallen die plaatsvinden. Wat het Westen in het Midden-Oosten doet. Ja, dat is, dat, is, dat is ook een punt. Ik bedoel, interventie is ook nou een belangrijk uh, speerpunt van de Libertarische Partij. Hè. Geen, uh, geen, geen buitenlandse interventie. We hebben niks te zoeken in uh, landen die uh, ja, dat er gewoon eigenlijk gewoon wespennesten zijn. Dus dat is deel 2 twee van de, van de strategie. Dus we zorgen ervoor dat we een veilige, vrije samenleving hebben. En dat we niet bemoeien met landen waar ja, toch geen controle of uh, geen... Uh, ja, een controle kan uitoefenen of uh, waar je onverwachte gevolgen uh, van krijgt door de interventie. Geen gelijkheid en veiligheid op, door vrijheid. Ja, een punt dat we ook nog zouden maken is dat uh, een van de standpunten in de OP is ook decentralisatie. We vinden dus uh, dat dingen zo decentraal mogelijk moeten worden besloten. Hè. Dus de Rijksoverheid zou eigenlijk zich uh, liefst alleen maar met, uh, met landverdediging bezig gaan. Verder niets. En de rest zou juist moeten overlaten aan provincies en nog aan gemeenten. Ja. En dat geldt dus ook voor immigratiebeleid. Hè. Ook dat is iets wat je zo lokaal mogelijk zou moeten vaststellen. En uiteindelijk is natuurlijk het libertarische einddoel dat uh, alle openbare ruimte wordt geprivatiseerd. En dat dus de, de straten gewoon eigenaar worden van een vereniging van eigenaren. Net zoals de gangen in, in, in een flatgebouw ook van een vereniging van eigenaren zijn. Ja. Zo kun je ook de straat in een woonwijk. Uh... Eh, ...overdragen aan een vereniging van eigenaren van de, van de omwonenden. En dan kan dus eh, daarmee iedere, iedere wijk ieder, eh, kan zijn eigen immigratiebeleid gaan vaststellen. En dat betekent dus ook dat, eh, dat er een hele grote verschillen kunnen zijn. Dan kan het dus zo zijn dat, eh, dat er wijken zijn waar een heel erg liberaal immigratiebeleid is. Ja, omdat, omdat de mensen die daar wonen dat juist erg weten te waarderen. En dan kunnen er ook wijken zijn waar eh, juist een restrictief immigratiebeleid is... ...als, als dat is dus wat de omwonenden willen. En dan kan iedereen krijgen wat hij wil. Kan iedereen dus ook wonen in een buurt of in een wijk. Waar beleid wordt gevoerd. Waar hij zich prettig voelt. Ja, het is, het is ook gewoon van de zotte. Dat, dat eigenlijk de nationale overheid af en toe uh, dwingt. Om bepaalde dorpen die ja, geen behoefte hebben. Om asielcentra open te uh, op te zetten. Uh, als, het, ja, als daar geen behoefte aan bestaat. Ik bedoel, Amsterdam is altijd heel erg uh, vrij geweest. Uh, om uh, asielzoekers of mensen die uh, uh, vluchtelingen zijn te ontvangen. Dus uh, wat dat betreft... Inderdaad, decentralisatie uh, een, een goed werkend voorbeeld daarvan. We ja, noemen net al uh, de verzorgingsstaat. Uh, heel even een kort, gewoon in een Twitter-bericht: uh, formaat. Uh, wat, wat zouden jullie doen met de uh, verzorgingsstaat als je het voor het zeggen had, hier uh, in de politiek? Ja, ik heb het al uh, tip van de sluier opgelicht. Het enige echte probleem wat ik zie met het, uh, het afschaffen van de verzorgingsstaat is een overgangsprobleem. Want op de lange termijn denk ik dat, uh, dat iedereen beter af en zonder verzorging staat. dat die verzorging staat ontzettend uh, slecht is voor de economische groei. Een enorme... Als, als een, als een, als een, als een uh, molensteen om onze nek hangt... of beter uh, misschien gezegd... is een soort een soort metalen bal die met een ketting om onze enkel vast uh, zit. En, en in plaats van dat we kunnen hardlopen... worden gedwongen om te strompelen. En uh, op het moment dat die, uh, dat die, die, dat die verzorging staat wordt afgeschaft... en de, en de belastingdruk dus uh, uh, dramatisch uh, omlaag uh, kan... Uh, dan zal de economische groei enorm toenemen en zal ook dus armoede enorm afnemen. Als je kijkt naar uh, uh, waar vind je armoede op de wereld, dan is dat juist waar weinig economische vrijheid is. Uh, landen waar veel economische vrijheid is, daar is, uh, is er veel, veel minder uh, armoede. Uh, dus uh, de overheid moet je eigenlijk zien als de overheid is een organisatie die onze benen breekt en dan naar ons een kruk geeft. En zegt, oh, zie je wel, uh, zonder ons had je, zou je niet kunnen lopen. Ja, uh... Uh, die, die, die uitkering die ze geven moet je als een soort kruk zien. Um, dus over er, die kruk wordt nog belastinggeven. Ik denk dat iedereen beter af is zonder staat op de lange termijn. Want op de korte termijn is er een probleem. En dat probleem is dat er heel veel oude mensen zijn... ...die een leven lang zijn kaal hebben op de overheid... ...en die dus uh, weinig kans hebben gehad om te sparen voor een oude dag. En dus ook uh, daardoor volledig afhankelijk zijn geworden van de AOW. En het zou natuurlijk heel erg zuur zijn... ...als die mensen die uh, de slachtoffer zijn geweest van de staat... ...een leven lang als die nu ineens... Uh, met lege handen zouden staan en gewoon te oud zijn om nog, uh, om nog uh, te werken. Uh, nou, daar, daar moet een oplossing voor komen. En die oplossing uh, die heb ik al genoemd. De oplossing is gewoon de eigendom van de staat verkopen aan de hoogste bieder. De staat heeft ontzettend veel uh, bezit. De staat heeft ontzettend veel grond, ontzettend veel infrastructuur. Wegen, spoorwegen, waterwegen, luchtwegen, frequenties gebouwen, uh, dat kan gewoon worden verkocht aan de hoogste bieder. Dat, uh, dat levert enorm veel op. Dat geld wat daarmee binnen wordt gehaald, wordt gebruikt om de opgebouwde AOW-rechten af te kopen. En dan kan uh, vervolgens, uh, die AOW-rechten die kan zelf bepalen wat hij met het geld doet. Hij kan daar een privaat pensioen bij een privaat pensioenfonds. Uh, dat, uh, dat contractbreuk zou plegen als zijnzijdig de, de pensioen zouden, zouden, zouden uh, uh, verschompelen. Zoals de, staat, uh, de staat kan het zomaar doen. De staat biedt heel geen sociale zekerheid. Juist uh, wanneer je een afdwingbaar contract hebt met een privaat uh, private pensioenfonds, dan heb je zekerheid. Niet als je van, van de AOW afhankelijk bent. Uh, maar mensen zouden ook een andere oplossing kunnen kiezen. Ze zouden ook kunnen zeggen, nou, ik, ik koop vastgoed van, uh, van, uh, van mijn uh, van dat geld of, of, of, ik ga of ik ga heel breed beleggen. En ik ga leven van het rendement. Wat, en als het overblijft, dan is het voor mijn kinderen of kleinkinderen. Die keuze kunnen mensen natuurlijk ook maken. Uh. Um, en op die manier zou je het overgangsprobleem voor mensen die te oud zijn om, uh, om nog uh, te werken en ook uh, uh, geen kansen hebben gehad om voor later te sparen omdat ze kaalgeplukt zijn. Op die manier kun je die mensen uh, helpen. Terwijl je meteen ook twee vliegen in één klap hebt. Want behalve dat die mensen geholpen zijn, heb je meteen ook een ander belangrijk libertarisch doel bereikt, namelijk het privatiseren van de zaad zijn genomen, wat sowieso een goede zaak is. He, want uh, machtsconcentratie in de handen van de staat is een heel slechte zaak. He. Juist hoe meer je decentraliseert, en de beste manier van de decentraliseren is privatiseren, het overlaten aan de markt, dan heb je maximale decentralisatie en minimale machtsconcentratie. Uh, dat doel is dan ook meteen bereikt. Ja, wel, wel een lang Twitter bericht. <laughs> maar ik, uh, wat van ik weet wel, in ieder geval zeker dat jij die, uh, die quote columns gevuld krijgt. Als ik, uh, oh, no, yeah. als ik even mijn uh, tweet vind. Een verzorgingsstaat is eigenlijk alleen maar echt een verzorgingsstaat... als mensen voor elkaar zorgen... ...en niet een of andere overheid die, uh, ja, die daarin faalt. Um, als je... Uh, ik, denk, ik denk om te zeggen zelf... ...kijk, heel veel mensen zijn opgegroeid met de verzorgingsstaten... ...die vinden bijna een moreel plicht van ons allemaal... ...om te zorgen voor de ouderen en de zwakkeren in de samenleving. Alleen als je kijkt hoe de overheid het aanpakt... Ik, ja, ik durf eigenlijk een weddenschap aan te leggen met, met, eh, met, met iemand die een voorbeelden kan aantonen. Dat, dat de uh, overheid dat op een, op een effectieve en goede manier en mensenvriendelijke manier doet. En mensen zullen ook altijd kijken van ja, maar we leven in een goede samenleving. Maar we leven in een goede samenleving desondanks eh, de, de, de overheid natuurlijk. Dus ik zeg eigenlijk dat uh, ik, ik wil uh, ruimte gaan bieden. Bijvoorbeeld hè, zorg, zorgverzekeringen. Dat is natuurlijk gewoon ook echt uh, een ding en ook het speelt de laatste tijd heel erg nieuw. Natuurlijk weer. Um, ja, ik wil uh, de weg vrijmaken voor initiatieven zoals uh, ziekenhuizen... die zelf een zorgverzekering gaan aanbieden. Ik denk dat dat een, een heel goed plan is. En dat uh, de mogelijkheid uh, daar is om um, ja, lid te worden van je lokale ziekenhuis... en gewoon direct aan het ziekenhuis bij te dragen. En als je dan ziek wordt of een ander in het ziekenhuis opgenomen wordt... dat de ene ziekenhuis de kosten van de andere dekt. Ik bedoel, er zijn gewoon, ik denk, heel veel, heel veel ondernemers... die gewoon goede ideeën kunnen hebben... Van, hoe het allemaal op bepaalde dingen ook gewoon beter kan. En, uh, en ik zie dat ook steeds meer, uh, steeds meer opkomen. En uh, ook qua onderwijs. Uh, ja, iedereen heeft recht op gratis onderwijs. Nou ja, online. De Khan University uh, is bijvoorbeeld uh, uh, of de MIT. Die bieden daar ook gratis uh, onderwijs aan. We zitten alleen maar nu te wachten. Tot er gewoon uh, ja, alles online gewoon gratis beschikbaar is. Dus ik zie de toekomst er heel goed in. Ik geloof namelijk dat uh, libertarisme gaat komen... ...desondanks of minder mensen dat willen of niet... ...door innovatie in technologie. Dus uh, mijn tweet zou zijn... een samenleving, het zorgpast echt voor elkaar... ...als we voor, voor elkaar zorgen... ...in plaats van door een overheid. Oké. Okay. Ik kreeg ook nog een van een luisteraar... ...nog een vraag aan jullie beiden. Ah. Hij gaat, zegt... ...libertarisme gaat uh, streven naar een uh, ja, anarchistische samenleving. Zo schreef hij het. Is dat niet een... een ...contradictie dan, een uh, libertarische partij. Dus hij wilde weten hoe dat nou zat. Ik, ik, ik maak wel een onderscheid tussen anarchisten en libertariërs. Helaas uh, zei iemand uh, tegen mij, vroeg ook van, wat was nou het verschil... ...een anarchist en een libertariër? Volgens mij is dat vooral persoonlijke hygiëne. <laughs> <laughs> Ach, en het onderscheid is vaak moeilijk te vinden, maar ik, ik heb daar een definitie voor. En ik geloof zeker in een vrijwillige overheid, maar ik gooi niet om het zoals het kind met de badwater eruit. Ik denk dat een overheid uh, een best wel een functie kan vervullen. Ik denk dat er best wel plaats is in de samenleving voor een organisatie die niet op winstbejag uit is, maar juist op uh, uh, yeah, uh, iets wat mensen aan elkaar bindt iets wat uh, juist uh, objectief of uh, zonder verantwoordelijkheid uh, Voordeeltjes te halen, uh, onze, uh, onze ideeën uh, voor een vrije samenleving kan vertegenwoordigen. Een anarchist, er zitten natuurlijk heel veel verschillende kleuren in, maar een anarchist in mijn ogen is iemand die elke soort vorm van organisatie afkeurt. Uh, dus uh, wat dat betreft is de, de antwoord vrij simpel. Uh, Libertarische partij is een partij die ook gewoon een overheid kan meedraaien, maar verzorgt dat de overheid uh, uiteindelijk alles op vrijwillige basis doet. Okay. Is, een aller, uh, is een anarchist nou tegen samenleving werken, oh, we het uh, Volgens mij is de, de, de oorspronkelijke definitie van anarchisme, is uh, wat letterlijk betekent: is het uh, geen hiërarchie. Ja, ja zo, zo zie ik het dan. Hè? Dus dat is mijn perspectief en wat ik gelezen heb. Ik bedoel dat er zijn enorme filosofische handelingen, handelingen uh, gedaan. Maar, ja, elke vorm, ik ben niet tegen elke vorm van, uh, uh, van een hiërarchie of organisatie. Ik denk dat er uh, heus wel op, op vrijwillige basis uh, uh, ruimte is voor, uh, voor uh, uh, samen dingen te organiseren. Uh, nou, bijvoorbeeld binnen Bedrijfsleven, ik bedoel, dan heb je een chef boven je. Ik bedoel, maar daar ga je dan stem je vrijwillig mee in. Je, je bent een contract met het bedrijf aangegaan. Ik ga, ga voor jullie werken. Nou ja, dan moet je het met de chef en de directeur doen. Ja. Ja. En ik denk, dit is, dat, dat precies, dat is ook het voorbeeld. En het, dat is een economische noodzaak. Maar bijvoorbeeld, ja, justitie. Dat, dat is een ding dat, dat waar helemaal geen uh, economische noodzaak voor moet zijn. Er is niemand in de samenleving die eigenlijk geen bescherming wil of zo. Weet je? Mm -hmm. En um, uh, dat is iets wat we wel samen georganiseerd kunnen krijgen. Mm -hmm. Nou goed, in de eerste plaats is het zo dat er binnen de libertarische beweging twee uh, stromingen zijn uh, met een met een verschillende ideeën over de rol van de overheid. Uh, in de eerste plaats heb je de stroming van het minarchisme, dus het streven naar een minimale staat. Uh, ...waarbij uh, de staat uh, zeer beperkte uh, uh, rol heeft, namelijk uh, de rol van de overheid is het beschermen van, het, van, van mensen tegen agressie, tegen rovers en, en moordenaars en dieven en verkrachters en oplichters en inbrekers... En tegen buitenlandse invasies. Dus leger politie, rechtspraak, met als doel het, het, het voorkomen en, en van conflicten. En waar conflicten zijn, het, het beslechten van die conflicten, het oplossen van die conflicten. Het, het beschermen van mensen tegen criminelen en het, daar waar toch waar misdrijven plaatsvonden het opsporen en opsluiten. Van criminelen en het uh, ze dwingen om een schade te betalen aan de slachtoffers. Mm -hmm. En dat, dat is kort gezegd uh, de rol van die minimale overheid die nu nog gisteren voor Dan heb je daarnaast de stroming van het anarcho capitalisme En dan is een stroming van libertariërs die zeggen uh, uh, ook die rol uh, kun je beter aan de markt overlaten. Uh, dus uh, in plaats van dat je een monopolie hebt uh, op politie leger en rechtspraak. Laat je dat over aan concurrerende organisaties. Zodat je concurrerende politie opzet en concurrerende uh, rechtbanken hebt. Uh, en dat laatste, dat is iets waar de meeste mensen die daar nog nooit van gehoord hebben... zich ook helemaal niets bij kunnen voorstellen. En die dat ook heel veel moeite hebben om dat serieus te nemen. Dat begrijp ik ook, hè, want dat staat al heel erg ver van ons bed. Maar goed, dat is iets wat je eigenlijk, waar je eigenlijk... Dan moet je eigenlijk een paar boeken voor lezen... Om, voordat je daar een serieus een, een mening over kunt vormen... een discussie over kunt voeren. Dat kun je niet in de soundbite... ...even uitleggen. Um, en voor minarchisten is er dus sowieso geen enkel uh, conflict... ...geen enkele reden om uh, het, hebben van, het, het, het hebben van een libertarische partij... Uh, als, uh, als, als, ...als een tegenstelling te zien of als een, uh, uh, als een soort uh, interne contradictie te zien. Want zij zijn voor een minimale staat... ...en dus is het helemaal niet gek om een politieke partij te richten... ...op een minimale, minimale staat... Uh, realiseren wat wat betreft de anarcho is dat is, is conflict er eigenlijk ook niet althans sommigen zien het wel, maar ik zie dat conflict niet want uh, het, uh, het streven naar een minimale staat en het streven naar uh, het, ver, het verkleinen van de staat dat is natuurlijk helemaal niet uh, in, in conflict met het anarcho-capitalisme anarcho willen inderdaad de staat verkleinen en zo klein mogelijk maken en steeds meer vrijheid van het individu, steeds lagere regeldrukken en en, en, uh, en, en steeds meer decentralisatie, steeds minder machtsconcentratie. Dat zijn allemaal doelen waar zowel een agro als minder volledig over eens zijn. Uh, er ontstaat pas een uh, verschil van mening tussen deze twee stromen op het moment dat we de minimale staat bereikt hebben. Ja, op het moment dat de staten zo ontzettend klein hebben gemaakt... dat die inderdaad alleen nog maar zich bezighoudt... met het beschermen van burgers tegen, tegen criminelen en invasies, Als we zo ver zijn, dan pas scheiden onze wegen zich... En tot die tijd zijn we gewoon bondgenoten van elkaar. En nou, en, en, en dat punt, hè, van de het, dat doel van de minimale staat is nog zo ver weg. Dat, dat er geen enkele reden is om, voor deze twee stromen om nu al met elkaar hè, een soort conflict te gaan zoeken. Dat is er helemaal niet. En bovendien zijn we vrienden van elkaar, dus eh, sowieso komt er geen conflict tegen de tijd dat de minimale staat bereikt. Dan zullen we zeker op hele vre vreedzame, vriendelijke wijze met elkaar een debat aangaan... om te kijken of we de staat nog verder kunnen terugdringen of niet. Uh, daarnaast is het zo dat uh, ook een nacht-kapitalisten, over het algemeen het helemaal niet als een probleem zien... als de staat een moordenaar gaat, uh, gaat opsporen en, en berichten en, uh, en opsluiten... en tot schadevoeding gaat dwingen. Dat is namelijk inderdaad iets wat, wat mag... Hè? net zoals een individu zich zeg mag maar, verdedigen... tegen rovers, dieven, inbrekers, uh, moordenaars en, en oplichters... Mogen, mogen individuen ook dat uh, uitbesteden. Ze mogen dat ook, ook aan ook anderen overlaten. Je mag niet alleen jezelf verdedigen... je mag ook andere onschuldige slachtoffers verdedigen. En aangezien iedereen dat mag, mag de overheid dat ook. Als de overheid zich daartoe zou beperken... Dan zou de nachtkapitalist dat helemaal niet als een probleem zien. De dagkapitalist zou zeggen: als de staat zich daartoe zou beperken, zou het eigenlijk dan nog geen staat meer zijn, maar gewoon een, een, een organisatie die een nuttige dienst aanbiedt. Namelijk de dienst van het beschermen van, van burgers tegen criminelen. Nou, die dienst mogen ze bieden. Dus het is in zekere zin ook een, meer een definitiekwestie van hoe defineer je een staat. Ja, als je een staat definieert als een organisatie die mensen beschermt... ...ja, dan, dan hebben een niks tegen de staat. En een hebben bezwaar tegen een monopolie daarop. Maar om lang van kort te maken... Uh, ...dit is een, uh, een meningsverschil dat pas een rol gaat spelen... Als, uh, ...als ze de minimale staat hebben bereikt. En uh, de Amerikaanse LPP heeft al ergens in de jaren 80... ...een conventie in de Duitsers om de akkoord bereikt... ...waarin de, de minigristen en de nachtkapitalisten hebben gezegd... Uh, dit punt gaan we gewoon uh, begraven. Hè? We, we gaan de strijdbijl begraven. Die gaan we, we gaan pas die gaan we weer opgraven. We gaan weer met elkaar een debat hierover... Uh, tegen de tijd dat we zover zijn. Hè? Of de minimale staat bereikt niet tot die tijd... trekken we gewoon gelijk met elkaar op. En dat is precies ook mijn houding. Dus uh, ik zie de LP absoluut niet als, uh, als uh, iets wat op gespannen voet staat... met libertarische principes... En, uh, en, en zelfs niet op gespannen voet met het ideaal van het nachtkapitalisme. Uh, ook een nachtkapitalist kan prima de LP zien als een uitstekend middel... om de staat te verkleinen met als einddoel de afschaffing van die staat. staan. Ja, een klein dingetje dan eigenlijk. Ik bedoel... Uh... Zou je tegenover Gary Johnson? Heb je niet het die idee dat hij wel heel erg veel water bij de wijn doet? Nou ja, uh, wat zal ik ervan zeggen? Uh, het is inderdaad waar dat Gary Johnson geen hardcore libertariër is. Hè. Er zijn een aantal punten waarop hij uh, standpunten heeft ingenomen die, uh, die, die strikt genomen niet libertarisch zijn. En ja, natuurlijk heb ik daar als als hardcore libertariër heb ik, heb ik daar kritiek op. Tegelijkertijd uh, is het zo dat ik het heel erg slecht vind... als hardcore libertariërs zoals ikzelf... hun pijlen gaan richten op, uh, nou, op medestanders... die voor 99% dezelfde kant op willen. Uh, laten we onze pijlen richten op die mensen... die, uh, die de staat groter willen houden als die is... of nog groter willen maken. Dat zijn onze vijanden. Hè? Dat zijn onze tegenstanders. Dat zijn de mensen die we moeten, tegen moeten vechten. Mensen die zeggen... Uh, we willen de staat voor, voor 98% afschaffen... de laatste 2% niet... Dat zijn medestanders, daar moeten we samen mee optrekken in plaats van dat we die mensen gaan, uh, gaan, gaan bekritiseren of zwart maken. En als je dat al wil doen, doe dat dan gewoon hè, tijdens een libertarische borrel en niet, uh, niet, uh, niet op internet. Ja, dus uh, ik ben absoluut niet iemand die behoefte heeft of voelt om Gary Johnson zwart te maken. Integendeel, ik, uh, denk, ik zie hem als een medestander, ik zie hem als iemand die, die het hart de juiste plek heeft. Hè, die, uh, die voor, voor 98% uh, onze ideeën deelt en, en, en met ons uh, gelijk optrekt. En iemand die bovendien ook zeer succesvol is gebleken in het vrijden ja, ja. uh, van de boodschap. Hij is uh, ook, nou dat ook heel succesvol is als gouverneur. Hij was gouverneur van uh, New Mexico uh, in de jaren negentig. En een heel succesvolle gouverneur, ook vanuit een libertarisch standpunt. Hij heeft, van uh, alle vijftig gouverneurs in Amerika, heeft hij... Uh, ...de beste, beste rapportcijfer gekregen van de Cadew Institute... De, ...de grootste libertarische think tank ter wereld. En dat is niet uh, voor niks uh, geweest. Gary Johnson heeft in die periode meer wetgeving uh, tegengehouden... ...in de vorm van een veto... ...dan alle andere 49 gouverneurs bij elkaar. Hij heeft geen enkele belasting ooit verhoogd. Hij heeft wel enkele tientallen belastingen afgeschaft... Hij heeft uh, het aantal ambtenaren niet toegenomen, maar afgenomen onder zijn, uh, toen, toen hij gouverneur was. Dus hij heeft uh, gewoon heel veel goede dingen gedaan in New Mexico, waar we als Libertariërs alleen maar uh, trots op kunnen zijn. En niet alleen is hij dus heel succesvol geweest in het, uh, in het winnen van de verkiezingen in New Mexico en in het uh, voeren van een gezond beleid al daar. Maar bovendien is ook gebleken nu dat hij heel erg goed is in het uh, verspreiden van het libertarische gedachtegoed bij deze presidentsverkiezingen. Als je kijkt naar de peilingen, dan uh, scoort hij heel erg goed. Uh, zelfs in de, in, de, in de slechtste peilingen scoort hij toch nog vaak 4, 5, 6 procent. Maar in de betere peilingen zie je vaak uh, 11, 12, 13, 14 procent dat hij scoort. Uh, en dus dat is uh, enorm goed. Als je dat vertaalt tegelijk... naar de Nederlandse situatie. Hè, als, stel je voor dat de Nederlandse LP uh, 13 procent van, uh, van de stemmen uh, zou halen. Dan zou dat uh, uh, betekenen... Um, dat wij. Uh, nou eens even kijken. 13 maal anderhalf. Dat we zo'n 19,5 zetels, zeg maar, afrond 20 zetels zouden halen in, uh, in de Tweede Kamer. En dat zou maar één klap één partijen zijn. Dus George Johnson is gewoon heel erg uh, goed in het spreiden van de boodschap. in het uh, vinden van aanhangers, bij mensen, bij kiezers onder de 25... Ik ja, scoorde heel hoog, maar er iemand anders wilde wat zeggen? Uh, Zei jij dat Arno? Gewoon, gewoon, gewoon. Ja, et van, uh, als, ik, als ik zo jouw betoog hoort, dan zou je zeggen van dan uh, zou de LP in Nederland eigenlijk uh, een beetje water bij de wijn moeten doen, en een beetje à Kerry Johnson, uh, zeg maar, de, de verkiezingen in moeten gaan. Dus, de, dus niet de hardcore uh, Libertariër, maar de Zeg maar de gematigde libertariër. En uh, Klaas had er in de vorige uitzending al een aardig voorbeeldje van. Zeg maar van: ja, waarom, waarom moet ik bijvoorbeeld uh, de bak in. Uh, als ik het salaris uh, van, uh, uh, van de presentator van uh, De Wereld draait Door uh, uh, niet wil betalen. Weet je Dat soort uh, dingen wat, zeg maar, wat praktische uh, uh, dingen die wat dichter bij de mensen staan dan, uh, dan, te, dan te zeggen van uh, ja, belasting is uh, gelegaliseerde roof of, uh, of dat soort dingen. Ja, nou goed, Ron Paul heeft ook heel erg goed gescoord. Ron Paul heeft uh, in 2012 bij een, een, een opiniepeiling waarbij mensen de vraag kregen wie zou u stemmen als u nu zou moeten stemmen, als u mocht kiezen tussen... Uh, uh, Obama, Romney en Ron Paul, toen kreeg hij zelfs 17% van de stemmen. En Ron Paul is eigenlijk nog succesvol dan Gary Johnson, terwijl Paul een hele prinsweerlijke campagne heeft gevoerd. Hè. En ook wel degelijk dingen heeft gezegd, als belasting is, is, is diefstal. En uh, hij heeft gepleit voor het uh, radicaal terughalen van alle troepen van, uh, in Amerika, die Amerika in andere landen ter wereld heeft gestationeerd, terwijl iets 140 140.000 troepen hebben uh, gelegerd. Hij heeft ook andere terreinen absoluut geen water bij de wijn gedaan. Hè? De afschaffen van de, van de centrale bank, het radicaal toegedringen van de overheidsuitgaven. Uh, uh, Ron Paul is een hele principiële libertariër. Uh, nou, vrij wapenbezit, uh, daar is Gary Johnson overigens ook een warm voorstander van. Uh, dus zo gematigd is Gary Johnson niet, hè? ik wil hem ook niet... Uh, uh, ...en voor een gematige Libertariër. Ik denk gewoon, <laughs> dat die, dat hij is gewoon... ja, ...Ron Paul is gewoon nog... ...prinsvireler en, en nog meer hardcore. Uh, en hij, hij heeft nog meer succes gehad. Hè. Dus een principale campagne... Uh, ...kan ook heel succesvol zijn... ...en dat uh, spreekt mij meer aan. Uh, en ik denk ook dat... Uh, ...een probleem wat de LP heeft... ...in Nederland... ...is dat er heel veel kleine partijen zijn. In Amerika niet... Uh, in Amerika uh, is de LP vaak de enige serieuze partij anders dan de en Democraten af en toe doet de Groene Partij Nee, maar vaak uh, niet eens. In ieder geval scoren ze altijd heel veel minder dan de LP. Dus de, de drie grootste partijen van Amerika... dat zijn uh, Republikeinen, Democraten en de LP. En dan komt er een, een tijdje niks. Dus daar heeft de LP om die, alleen om die reden al veel meer kansen om uh, media aandacht te krijgen. In Nederland het probleem waar we tegenaan lopen... dat mensen vaak zeggen, ja, weer zo'n kleine partij... weer een splinterpartij. er zijn er al zoveel... En dan moet je jezelf dus onderscheiden. Dan moet je zeggen, oké, okay, er zijn er heel veel... ...maar wij zijn wel totaal anders dan al die andere partijen bij elkaar. Eh, en dan moet je dus niet met een soort VVD... ...nou niet light, maar heavy komen. Hè. Dan moet je dus niet zeggen, wij zijn wij willen eh, iets lager belasting dan de VVD... we willen iets minder regels dan de VVD. Als, als dat je boodschap is als LP... ...dat je gewoon net iets liberaler net, eh, bent dan, dan, dan, dan, dan de VVD... Dan, ...dan zeggen mensen, nou ja, laten we dan op de VVD stemmen... Hè, dat, uh, de stem van kleine partij, dat is een verloren stem. En wij moeten ons onderscheiden. We moeten ons heel duidelijk onderscheiden. We moeten een uniek verha verhaal, uniek geluid laten horen. Om niet uh, onder te gaan in. Uh... In, ...in de geluiden van al die andere kleine partijen... ...die ook allemaal meedoen. Oh, en daarom denk ik uh, dat, uh, dat verstandig is... ...dat we ons onderscheiden. Ik wil nog wat toevoegen. Ik ben niet zo onder de indruk van Gary Johnson zelf. Niet omdat ik uh, uh, zijn uh, libertarische standpunten betwist. Ik bedoel, het is een hele oprechte man... ...en hij heeft uh, precies, de, precies de juiste ideeën. Uh, ik denk ook, uh, zoals Twan zei... Dat, dat, ...dat wat heel erg mist in de Amerikaanse uh, politiek... ik bedoel ...de Nederlandse politiek eigenlijk ook... Het is, wat dat betreft misschien overlappen, is authenticiteit. Ik denk, uh, ik ben zelf namelijk ook heel erg geïnspireerd door uh, Ron Paul geraakt. En omdat hij gewoon een oprechte man was, die ook heel principieel was in wat hij deed. En als je dan kijkt naar de, de verkiezingen, hoe die zijn geda gedaan zijn. Men zei ook toen de tijd, dat Obama en Ron Paul heel erg op elkaar leken. Vanwege die authenticiteit. Ook met uh, Bernie Sanders, die echt een hele andere kant van het spectrum zat. Maar mensen vonden hem interessant omdat er nou een, een, een, een authentieke, een, een oprechte man leeft. Um, Gary Johnson heeft het ook. Alleen, um, ja, ik denk niet dat Gary Johnson het succes wat hij nu heeft, zou kunnen hebben als Ron Paul er niet geweest zou zijn. Plus het feit dat hij tussen twee, kandida echt, twee kandidaten staat die enorm veracht worden door beide kanten. Zowel republikeinen als democraten. Uh, de democraten kunnen ja, uh, uh, Trumps bloed wel drinken. Ik denk ook wel van Nederlanders. En uh, ja, uh, Hillary Clinton wordt ook uh, ja, enorm gewantrouwd... Door, uh, omdat zij een uh, soort insider is... en uh, een, um, een, uh, ja, toch wel uh, gefinancierd en gekoppeld wordt... aan een nogal dubieuze financiële organisatie. En Gary Johnson, ja, die wordt eigenlijk gewoon bekeken... van als ja, een niet zo interessante man. Ik denk als Ron Paul in de plaats was geweest... dat het percentages ook heel veel anders zou zijn. Maar ik denk ook... Amerikanen zijn heel erg eh, gevoelig voor, voor beeld... en voor media. Uh, dus op die manier... Uh, dat ze Gary Johnson een beetje stoffer vinden... niet zo interessant. Dus het zijn altijd dingen die meespelen. Ik denk uh, voor ons hier... Uh, heel interessant zou zijn... als er inderdaad uh, een partij... ...die consistent was... ...en uh, gewoon uh, mensen hadden... ...die uh, waarme, uh, vaak gewoon kiezers mee konden aansluiten. Die ook begrijpen dat... dat uh, wij, voor, ...wij voor de kiezers er zijn. Wij zijn niet voor een bepaald blok. Wij zijn niet voor sociaaldemocraten. Wij zijn niet voor christenen. Wij zijn niet voor, uh, voor uh, neoliberalen. Nee, we zijn er voor iedereen. En uh, ik denk dat het een heel krachtige boodschap kan zijn. Zeker als er iemand aan het stuur zaten... Die, ...waar mensen ook, uh, zich ook konden in herkennen. Oké. Okay. Ja, goed, ja, dankjewel. Dan... Uh jullie bijdragen. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. ik uh, dank jullie allemaal uh, voor het luisteren naar dit programma. En ik uh, wens iedereen vooral nog een hele vrolijke en vooral een uh, vrije week. En uh, noem nog één keer even de website van de LP. www.stemlp.nl Oké, okay, toppie. Dankjewel.